Miss Willems, leef slim. Hey, Goedemorgen. Het is drie over zes. Dag Charlotte. Goedemorgen, dag Peter. Ja, we zitten altijd met een zieke vrouw. Ja, Kunnen ze ja. er nog altijd niet. Ik dacht hey, dat ze in Marokko zat. Ik zag haar Instagram van... Ho, oh, daar staat ze gewoon lekker in Marokko. Ze verveelt zich een beetje. Hè? Het waren vakantiefoto's. Heel bijzonder allemaal. Kan gebeuren. Zeg maar, hopelijk is jouw keel nog onder controle. Die van Natalia. Altijd. Wens de mensen maar een Goedemorgen. Jouw dag begint, goeiemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Gisteren, lieve mensen, was het plots weer een heel klein beetje lente. Raar, lekker temperatuurtje, geen wolk te zien. Dat is weer voorbij, sorry. Dus hopelijk kun jij je water nog een beetje inhouden. De koningin, die komt naar ons land. Maar welke koningin? Ik vertel het jou na Gloria Esteban. Ja. Gloria Esteban en de Miami Sound Machine. Dat waren nog eens genoeg. Dan gaan Goedemorgen, goedemorgen allemaal. Bon, de koningin die komt vanavond naar de concerthal in Borgerhout. De Trix, welke koningin? Met de koningin van het Eurovisie Songfestival natuurlijk. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter van der Veijren. Baby, we both know This is not our time It's time to say goodbye concert concertzaal daar. Laureen, goeiemorgen, dag Mona. Goeiemorgen. Tien uh, minuten, oké. Okay. Ja, inderdaad, op de Antwerpse ring naar Gent, tussen Antwerpen Zuid en Linkeroever, En er is ook net een kwartier bijgekomen op de E313 van Lumenaar Antwerpen, tussen Massenhoven en het parkeerterrein in Randst. En dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Het is een goede traditie, we beginnen met de ring in Antwerpen. Bon, ja. Begint. Lieve, lieve mensen, het is vandaag 14 november, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat de overheid meer moet doen om de verkeerdoden te laten dalen. Ik heb nu wel de indruk dat het beter is. Of, ja, die indruk hebben we, maar er zijn er nog altijd veel. En het uh, verkeersinstituut Fias heeft nu 12 maatregelen. En ze willen bijvoorbeeld dat er strengere flitscontroles komen en dat er eigenlijk ook nul tolerantie is, dus geen alcohol als je rijdt. Hopelijk dat we ooit kunnen zeggen van, wat was dat ook alweer, verkeerdoden. Ja. Die Kim die zit nog altijd aan de pijnstiller. Ze is op zoek naar een nieuwe keel, want die is ontstoken. Dat is minder goed nieuws. Gisterenmiddag waren er weer een beetje opklaringen. Was het in Gent ook zo? Ja, ja, ja. Het was uh, oké. Okay. Ja. Vandaag weer helemaal niks meer. Regen en wind, ja, ik weet het in de westhoek. Gaan ze het allemaal niet graag meer horen. Uh, beetje goed nieuws uit Wervik van uh, een vriend van de show, Francis de Beuf. Goedemorgen. Goedemorgen, Peter en Charlotte. Hallo. Francis, hoe is de situatie in Wervik op dit moment? Het is mooi droog en het is niet koud buiten. Oké, okay, hou we zo. Want ik heb trouwens goed nieuws bij het slechte nieuws, want het probleem wordt alleen maar groter. En daarom hoor je in West-Vlaanderen vandaag om vier uur een extra programma over de waterproblemen. Dat heet Watersnood West-Vlaanderen met updates en jouw verhalen. Maar uh, Francis, hou we droog, hein, man. Oké, okay, Petrus, Bedankt. 3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 Stay Take me. I'm angels je wil echt niet Robbie Williams zien. Dat kun je zien op Netflix tegenwoordig. Er is een volledige documentaire over de mens. En ja, echt gelukkig is hij toch niet geworden. En nog iets bijzonder. In uh, Wervik noemen ze Robbie blijkbaar. Robbie. Ja, ik hoorde net Francis uit Wervik. En die sprak met de Huiger. En jij zei meteen wat? Ja, de Wervikse R. We hebben ook zo'n collega, Sophie Blanke. Die voelt ja. zo die mooie volle R. Ja? Dat vind ik zo gek. Maar je hebt ook Wervik Zoet. dat is dan in Frankrijk. Ook, dus misschien ah. komt het daardoor, omdat de Fransen zo dichtbij zijn. Ja, ja, ja. ja. weet het niet, hè? Maar je mens leert hier <laughs> altijd iets bij. Bon, zometeen leer je bij dat een roze muts niet altijd garantie is voor plezier. Wifi. hoe veilig is dat eigenlijk? En online shoppen? En de cloud, wat is dat nu? Het internet heeft veel wegen en omwegen.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 Krevel. Bestel je tv of Groot Electro voor 22 uur op krevel.be. De volgende dag bij je thuis geleverd en geïnstalleerd. Ook voor Black Friday. Krevel. Leef beter. Telenet One stelt voor. De feesten zijn voor iedereen. Zeg, ook. Doe chingen of. Ali geeft door maar eens een kus. Kamaja, zeg je gegroeid. Bennen. En, en dan leef. Maar de dag erna is voor jou alleen. Om te hangen voor onze nieuwe QLED-tv. Word nu ook One van Telenet en kies een van de feestpromo's. Zoals een TCL QLED TV voor maar 99 in plaats van 599 euro. Voorwaarden op telenet.be of in je telenetwinkelpunt. Bij Beobank weten we dat beleggen voor u om veel meer draait dan een bedrag. Als Emma ons zegt... Ik zou het geld dat ik van mijn oma kreeg willen beleggen. Weten we dat ze dit bedoelt. Raak er goed zorg voor, hè? Het betekent heel veel voor me. En als Bruno ons zegt... Mijn vrouw en ik zouden ons spaargeld graag willen beleggen. Horen wij... Het betekent enorm veel voor ons. Bij Beobank begrijpen we dat. Wij geven ons voor de volle 100% voor uw beleggingen, ongeacht het bedrag. Maak een afspraak voor persoonlijk advies op beobank.de. .be. Beobank, u bent goed omringd. Krevel. Bestel je TV of Groot Elektro voor 22 uur op krevel.be. De volgende dag bij je thuis geleverd en geïnstalleerd. Ook voor Black Friday. Krevel, leef beter. Ja, ochtendstond heeft goud in de mond. Zeker als je je dag met kruidvat begint. Nu, het hele Sanix Bad, Douche en Deogamma 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd volledig. Waarom viert Gazet van Antwerpen na Halloween nu ook Halloween? Omdat je nu bangelijk voordelig kunt lezen voor 2,75 euro per week. En er ook nog eens een exclusief wijnpakket bij krijgt. Gratis en thuisgeleverd. Deze topdeal beklinken? Dat doe je op gva.be-actie. Ons vakmaatschap drink je met verstand. Goedemorgen, morgen. Ja, het nieuws van de dag. Het stikstofakkoord is er. Heb je toch wel, dat we dat weer mogen hebben? Maar hoe lang zijn ze daar nu mee bezig geweest? Oh, daar zijn ze heel lang mee bezig geweest. Ja, uh, ja, en, ja plots... en Heel veel verschillende voorstellen. Maanden, jaren kun je het zelfs... Uh, is dat? Ja. Maar daar was je met Nolien Rutte. Dat is het leven. En daar was ze met haar stikstofakkoord. Straf. Straf de politiek. Goedemorgen, Ronnie. Die is wakker. Uh, hele goede morgen gewenst. Veel plezier met jullie programma. En hey, Ronnie. Uit Laakdal. Jij plezier met de show. En je leert van alles bij, onder andere waarom een roze muts toch niet zo plezant is. Het heeft te maken met de politie van Laanaken en Maasmechelen in Limburg. Die vragen aan jongeren om vanavond na de school niet te gaan vechten. Charlotte van het Nieuws, wat is daar het verhaal? Er circuleren op sociale media oproepen om na het laatste belsignaal te gaan vechten aan de poorten van verschillende scholen in Laanaken en Maasmechelen. En de politie vraagt nu, doe dat alstublieft niet, hè. het kan alleen maar problemen veroorzaken. Maar het is niet de eerste keer, want op sociale media staan beelden van een vechtpartij aan een schoolpoort in Maasmechelen, vorige week donderdag. Mm -hmm. En twee leerlingen werden toen in elkaar geslagen door twee mensen met een roze Bivaks, muts. met een roze bivakmuts. Goeie die... Uh, ja, raar. Die roze bivakmuts, daaraan kan, kon je hen herkennen, uh, dus ja, misschien het leek een beetje vredelievend met die roze mm. kleur misschien, maar ze zijn dus wel geïdentificeerd door de politie, um, maar er blijven wel oproepen komen om, om te gaan vechten en de politie gaat dus extra bewaken op straat, ook online houden ze dingen in de gaten, omdat daar soms oproepen zijn of, of uh, extra beelden circuleren maar ze vragen om niet te blijven rondhangen en al zeker niet te vechten. Het is van alle tijden en vroeger gebeurde het ook, ja. maar ja. ja, we deden dat nooit met een roze bivakmuts. Goedemorgen, morgen. Oké, okay, even uh, over eten. Het is 22 bijna 23 over 6. Schorsen moeten we het even over hebben? Dat. Uh, ja, mensen doen dat niet meer. Omdat dat een geweldige, vuile boel is. Plakt aan de handen. Vies. In Antwerpen hebben ze een plan. Ze gaan een soort van speciale schilmachine gebruiken, als eerste in België. Dat is een groothandel, Klaasens in Antwerpen. En die schorseneren, ja, daar hangt heel veel aarde aan. Hè. Lange stelen die moet je schillen, dat is een hele vuile boel. Maar dus met die machine zouden ze tien ton kunnen schillen deze winter. En ze hopen op die manier dat de groente terug populair wordt. Want ze zijn vooral tussen oktober en maart verkrijgbaar. Schorseneren zijn minder populair, worden minder gegeten. Vers toch? Je kan het ook in een bokaal of in een ja. kopen. Misschien dat je dan sneller opent. Ik weet het niet. Maar dus omdat het zoveel gedoe is, euh, ja, doen veel mensen het gewoon niet meer. Ze eten het niet meer. Dus via zo'n mega schilmachine om 10 ton euh, te lanceren, gaan ze proberen om, om het populairder te maken. Het zijn zo'n die moeilijke groenten waarvan je denkt: van ik had er niet aan het beginnen. Doe maar maar lekker gaan. wel, hè? Ja een, beetje, ja, een beetje zuurig wel. Ja, maar ik vind maar het heel lekker. Vind ik heel lekker. Ja, met saus erover. Oh. Oh, meestal is het ja. saus met met je dat gevoel. <laughs> ja, Lieve mensen, gooi het maar even in onze groep op de app van Radio 2. Jouw vergeten groente, welke zou dat zijn? Warmoes, vind ik altijd een grappige. Ja, ook lekker. Ja, op zich wel. Snijbiet. Weet je wat ik naak? Uh, ja, ook. Overschat vind ik de courgette. Maar is dat een vergeten groente? Nee, die is niet vergeten, oh, oh, oh, maar ja. ik vind die overschat. Dat is, uh, dat ja, je moet er heel veel op doen en bij doen om het echt lekker te maken. Platte smaak. De vergeten groente en ook de overschatte groente. Okay. Ben benieuwd. Blaas ons omver met jouw groente. Met de groente. Een beetje fluit, jongen. One Republican Run. goedemorgen. When I was a young boy living in the city All I was run, run, run, run, run Staring at the lights, they look so pretty said, son, son, son, son, son. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. run. Yeah, run run run. run, run, run. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I do is pay, pay, pay, pay, pay. Never a single dime that, good Lord, give me, I can make it last three, four, five days. If I need help, we're living down low. She's in that luck,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 Sun, yeah, run, run, run. Goedemorgen, oh, morgen. Het is exact half zeven. Zometeen de dienst uit je buurt. Eerst Charlotte Krul. Goedemorgen. De overheid moet meer doen om het aantal verkeersdoden te doen dalen. Dat zegt het verkeersinstituut VIA's. Het wil onder meer strengere flitscontroles en het wil dat bestuurders nooit alcohol drinken. En de Vlaamse regering heeft een nieuw stikstofakkoord. Het is milder voor de boeren dan de eerdere plannen. De rode landbouwbedrijven die normaal tegen 2030 dicht moesten, die krijgen nog een kans. En boeren die stoppen zouden een deel van hun uitstootrechten kunnen overlaten aan beginnende boeren. Dit is het Nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Goedemorgen. 400 mensen hebben een infomarkt bezocht over de toekomst van de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar. Vijf drukke kruispunten op dat traject hebben een slechte reputatie. Denk aan files en ongevallen. En er liggen nu drie scenario's voor ondertunneling op tafel. De Vlaamse regering zal er één van kiezen, vertelt Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer. Die drie voorkeursalternatieven, dat gaat alle drie over een ondertunneling. De drie, ja, verschillen eigenlijk vooral qua lengte van de tunnel en qua aantal tunnels. Bij alternatief A gaat het bijvoorbeeld over een ondertunneling van de A12 uh, met drie tunnels. Alternatief B zijn dan twee tunnels. En alternatief C gaat dan over één grote tunnel. De n 177 die zal altijd bovengronds blijven. Dat is de parallelweg van de A12. Over twee weken is er opnieuw een infomart over die plannen. En als de Vlaamse regering de knop heeft doorgehakt, zal het nog een tijdje duren. Er wordt gemikt op 2030 om te werken op die A12 12 te starten. Voetbalclub Antwerp gaat herbruikbare drangbekers gebruiken in het Bosuilstadion. In die bekers zit een chip die gelinkt wordt aan de bankrekening van wie de beker betaalt. En na gebruik kan je je beker dan in een inzamelpunt, een soort van buis gooien, en krijg je automatisch je waarborg terugbetaald op je bankrekening. De voordelen zijn groot, dat vindt toch Chris Ongena, COO bij Antwerpen. In eerste instantie voor de fan is dat het een eerlijk systeem is, want wie de consumptie betaald heeft, krijgt ook de waarborg terug. Andere voordelen zijn dat er aparte inzamelpunten zijn. Dus als je drank wil halen, zal de wachtrij veel korter zijn. En natuurlijk een serieuze afvalreductie voor de club, wat zeker goed is voor het milieu. Een voetbalclub AA Gent werkt al sinds september met een gelijkaardig systeem. Janneke uit Waarloos, de vrouw van 96 die uit haar huis moest omdat het onbewoonbaar was verklaard is nu toch naar een assistentiewoning verhuisd Jan wilde eigenlijk niet meer verhuizen op haar leeftijd en de buren waren met heel veel succes een petitie gestart zodat ze in haar huis zou kunnen blijven maar Jan heeft zich toch neergelegd bij de situatie en is volop aan het wennen aan haar nieuwe assistentiewoning het grootste verdriet is al voorbij voor de moment ben ik toch beter hier, vind ik. Bij mij was er dan wel veel kouder. Ik heb daar altijd mee geleefd, want ik voelde dat niet. Maar uh, ik slaap hier ook beter. Maar natuurlijk, het is nog allemaal lang winnen. Hè. Opnieuw heel wisselvallig weer vandaag met buien. Kans op onweer en felle windstoten, vooral na de middag. Het wordt 13 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met temperaturen rond 10 graden. En wil je het nieuws uit je buurt ontdekken of zien hoe Janneke erbij zit in haar nieuwe serviceflat? Dat kan in de app van 14 Nieuws. Ja, een beetje een dolle dag op, verkeers op weersvlak, dus dat zou het verkeer ook wel kunnen zijn. Mona, goedemorgen goedemorgen Vertel eens. Ja, nu al lange files, hè. Op de E313 van Lummen naar Antwerpen. Daar verlies je een half uur tussen Herentals-West en Randst En dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Nog een half uur aanschuiven op de Antwerpsring naar Gent, tussen Deurne en Linkeroever. En goed uitkijken voor een defect voertuig op de A12. Van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom in Hoevenen. De linkerrijstrook is daar al versperd en je verliest nog een half uur vanaf Antwerpen-Noord Rond Brussel valt het iets beter mee. Enkel 10 minuten vielen rijden op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Vilvoorde. Maar dat is nog maar net half zeven geweest. Dat is niet goed. Bon, uh, Mona, heb jij trouwens gezien wat er aan de hand is in onze studio? Nee. Er hangt op dit moment een spandoek met uh, 125. Weet jij al wat het is? Ah, nee. Benieuwd naar wel. Nee, weet het echt nog niet. Jawel, eigenlijk wel. Ah, oh, jij kleine liggenpietje. jij. Wat ik, ik jou daarop, een klein leugentje? Ja, ik heb daar gisteren iets van gehoord in de wandelgangen. Mm, de wandelgangen. Ja, ja bon, euh, maar niet zeggen, want er zijn heel veel mensen die het nog niet weten. Je komt het te weten. Het gebeurt nu donderdag, dat is overmorgen. Vanaf, waa, ik denk een uur of half acht, dan begint het wel een beetje door te schemeren. Dus zorg dat je Radio 2 luistert. Je gaat het echt leuk vinden. Toch? Ja, maar ja. Hoe hard kijk jij naar uit? Ja, echt wel. Um, heb je het ooit gedaan? Ik heb het nog nooit gedaan en net daarom. Ik ken veel mensen die het wel gedaan hebben, die er zo lovend over zijn. Ja. En ik, ja, ik moet het gewoon doen. Het is donderdag allemaal, dat nieuws. 125, wat zou het kunnen zijn? Kijk maar even in de app van Radio 2 of live op VRT1. <tie>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 en in je krantwinkel of tankstation. Is de voorraad op? Dat is helemaal top! Want alleen deze week bij Bol? Dierenvoeding en kattenbakvulling van Felix, Lily's Kitchen en BioCats. Met tot 25% korting op de adviesprijs. Vul je voorraad voordelig aan in de app van Bol. Laatste kans op het verjaardagscadeau van Ixina. Tot zes elektrotoestellen met vijf jaar garantie. Info in je winkel of op ixina.be ik zie nou, ja aan je dromen. Radio 2 Goeiemorgen, morgen Jouw Goeiemorgen telt voor 2 Radio 2 You by surprise Save your deals van de weekend. De weekend, die mens doet nooit slechte dingen. Goedemorgen. Uh, Goed tip met dit weer wil je misschien binnenkort wel eens naar de carwash, en wel, wij zorgen dat je een, een heel jaar lang kan, dankzij Peter Post. Morgen, morgen om 20.00, vraag klaarstaan aan de brievenbus. Je moet wel even aanmelden op radio2.be, klik door op die vieze vuile radio2 auto. En dan, ja, we net over, um, over schorseneren. Ja, er is nu een machine. Of een Antwerpenaar die toch een schilmachine heeft uitgevonden. Als eerst in België gaat een, een groothandel in Antwerpen een schilmachine gebruiken. En op die manier kunnen 10 ton schorsgeneren geschild worden tegen de winter. En ze hopen op die manier de groenten weer helemaal populair te maken. Er zijn ook wat van die uh, minder populaire groenten. Zoals die van Joost Baart. Ik kende het zelfs niet. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het Grimbergen werkt op de bioboerderij. Uh, je had het over yakon of appelwortel. Wat is yakon? Ja, Jacob is, is een wortel die afkomstig is van de anders, uh, zoals zijn broertjes de, de aardappel en de aardpeer. Ik zie hem. En uh, ja. die, die, met tegenstelling, ja, die, kan ook niet, die kan niet tegen de vorst. Dus uh, aardpeer kan dat wel, mm -hmm. um, komt niet. Dus die uh, uh, is een hele lekkere, zoete wortel, um, heel goed voor diabetici. Uh, want de Duitsers noemen die de, de diabetici-kartoffel. Um, Maakt, smaakt maar mijn zin men zegt een beetje naar, naar, uh, naar appel, maar Goh, ik vind er ook veel smaken van uh, vanaf die recent uh, geoost is naar um, conferentiepier. Zo. Maar jongens, en, dus, dus dat is in... ideaal. Het is vandaag Werelddiabetesdag. Als je ja, ja. Ja, zelf uh, patiënt bent, ga misschien even kijken. Nu live op VRT1 zie je de foto van de Jak. Jakom. Ja. Ik heb iets nieuws geleerd, Joost. Dank je wel voor zoveel moois. Fijne ochtend daar, oh, okay. Graag gedaan. Jojo, dag. Ja. En we gaan nog eentje leren. Alhoewel, die kennen we wel. We gaan live naar Evergem. Dag, Rudy. Goedemorgen. Rudy van der Straten uit Evergem. En jij kwam af met Zurkel. Voor de mensen die Zurkel niet kennen, beschrijf eens. Dat is een bladgroente en een beetje vergelijkbaar met spinazie. En, uh, maar dat, dat is ook lang geleden dat ik dat zelf gegeten heb. Maar je kunt dat zelf zijn, langs de openbare weg. Ja. Uh, soms zie je mensen langs de openbare weg uh, iets oprapen of zo, of groei van tussen het gras halen. En dat, dat zal 9 tot 10 dan cirkel zijn. En dat smaakt een beetje zuurig. Ja. En ja, bij ons thuis maakt ze dus er ja, zirkeltuiten van. Zirkeltuiten, we kunnen dat fijn? Ja, met, met dingen, met, met, met, met wat goed gebakken naast Spasje. Allee, als je, weet Blokjes over erin, ja, en het wordt lekker, he. Ik weet het, Fijn. Mijn vader heeft dat gewonnen in de oh, Ja, dat is mooi. He. Ja, ja. En dat is altijd heel veel kleine potjes. Ja. In Grootswaardenhuis vinden ze dat nog. Maar ik denk niet dat dat nog heel populair is. Ja, is, maar, is, dat, is, uh, dat, is dat is goed, niet moet dat faars kweken, Fijn ja dat is wel goed. Ja, ja. Ja. ja dat vroeg aan kan dat ik kerkelofek dat vroeg nog alweer de winst per openen op in. jut ja, maar dat beter is nog. weet wat dat is? dat is een vriesuur dat beter is wat in de tanden als u. ja dat is wel Ja, ja jut ja. buik halen. Ja, goed. goed rudy merci en mooi saluie. Complimenten in evereem. wat ja, je ja, jou jou jou jou ja, sorry daarvoor. Dat ja, kan die niet later. Ja, fantastisch. Lukken. Maar zurkel, ja, lekker. Maar maar ja. mm. Beetje zuurig wel. Ja, maar ja. De truc is eigenlijk, omdat die, die zij van spinazie, als je het combineert met een beetje bladspinazie, dan, dan trek je dat zuurigheid, die zuurigheid een beetje weg. Kwart voor zeven, ik heb pommer. Ja, meer daarover trouwens. De Messi-chef Jelle, die verrader intussen ook wel is, die heeft er een, een heel verhaal over gemaakt bij Anne en Daan. Kan je altijd be bekijken en beluisteren bij ons op radio2.be. Zoek daar naar met luis Asperges, pardon. Ja. En niet van geen maar wel gewoon van de muziek. Brian Ferry. Ja, goedemorgen, zeg. Uh, Mark Raas het Mark daar heeft een klein foutje gemaakt een uh, algemene stilte. Want Mark zegt... Peter kan nog goed West-Vlaams klappen. Ola, ola. Omoetje, Mark. Omoetje. Dat was een beetje slank. Maar dat was geen West-Vlaams en Ook zei de pijn. Sprong te de weer. Trouwens, over uh, Ferry gesproken. Hij komt... Was schat? godverdomme, we hebben allemaal tegen Daniel lopen, zeggen. Bel me terug! Verdomme! Oh, ja. Goed. Margot van de regio ja, gelukkig is Margot van de Regio iets rustiger dan Ferry Bouwman. Ja, de acteur Frank Lammers die komt straks gezellig bij ons. Want oh, er is zo'n goede serie. Margot van de Regio, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Heb jij de Ferry de serie intussen al gezien op Netflix? De eerste aflevering en ik heb mij echt een kriek gelachen. Ah, maar heb je Kevin Jansen ja. bezig gezien? Ja. Och, man. Ja, heel goed. Het is, oh, het is zo goed gedaan. Maar ja. bon, fans van Undercover gaan die ook kunnen smaken. En goed nieuws komt ook op VRT in volgend jaar, in het voorjaar dan. Maar vooral, Margot, hoeveel water gaat er nog vallen, moeten we het over hebben. Ik zie jou alweer staan met uh, goede kleren, een sjaal, een beetje wind in de rug. Want het probleem wordt alleen maar groter. Daarom hoor je in West-Vlaanderen vandaag om vier uur een extra programma over de waterproblemen daar. Heet watersnood West-Vlaanderen. En daarom ga jij vandaag ook naar de Westhoek. Wat ga je precies doen? Wel, ik ben onderweg naar Defensie. Um, die zijn sinds gisteravond, half zeven ongeveer, misschien heb je het wel in het journaal uh, gespot, zijn die begonnen met zandzakken te vullen. Heel de nacht lang, nu zijn die waarschijnlijk nog altijd bezig, met dus gigantisch veel paletten te maken. En ik ga eens gaan kijken hoe dat de nacht is verlopen, wat er met die zandzakken gaat gebeuren, en vooral of dat die nog veel kunnen uithalen op dit moment. En vooral, ja, hoe zand, ik vind dat altijd zo maf zand uit, Dat Dat water gaat toch los door, hoe dat allemaal in ja. elkaar zit? Ja, en ook hoe bol werk je dat in één nacht, want ik spreek hier echt over honderdduizend ton zand oh. uh, zakken die gevuld worden. Dus, uh, Straf. Ja. Ja. ja, beelden en uh, de verhalen daarbij. wil je zien over ongeveer een uurtje. Heb je zelf nog verhalen uit West-Vlaanderen? Deel ze zeker. We gaan ze meenemen straks om vier uur bij het extra programma Watersnood West-Vlaanderen. Dankjewel. Marco van de regio. Hey, hey. Dat vlak. Uh, is die verloop nog redelijk droog in Brussel, maar hoe lang zal het nog duren. Maandagochtend in mijn hart. De tijd gaat weer zo traag voorbij. Ik denk alleen aan jou. De regen die nog even valt. Beloof je dat de zon straks voor je schijnt? You love to dwell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 Los billetes para Marte no quiero ver nada posible es demasiado tarde todo es un desastre Esto yo no sé no me sirven tus pocas señales ya nada es como antes me olvido de quién soy ¿Qué? Me has hecho donde estoy y no vas de frentes lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo que no sé a dónde voy no es real hace ya tiempo te volviste uno más y odio cuando deze veneno, y oigo Y no estás imposible, es demasiado tarde. is een desastre. Esto es un au No me sirve. Sino Estas, ja, even onbegrijpbaar als uit. metjeslamp van de van daarnet waarschijnlijk, maar wel een mooi, mooi liedje. En een wereldhit. Sonja Tutteleer is aan het genieten. En de rest ook natuurlijk Sino Estas van Inigo Quintero. Binnenkort in jouw buurt, het afvalteam. Wel actie, geen cinema. Zet je afvalteam in de spotlights tijdens de week van het afvalteam. Vanaf 13 november.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 Kijk, Camille, mijn boeken voor de winter. Nu nog een boekenkast. Met een tv-meubel voor kerstfilms. Ah ja, wacht, liefste kerstman. Nee, schrijf beter, liefste Camber. Goed idee, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseren je bij het ontwerpen van kasten op maat voor jouw leefruimte. Profiteer van de NDR-actie in al onze showrooms. Camber, more space for your place. Hier zit dat huis en al volledig klaar. Ah ja, en de badkamer? Klaar. Domotica? Klaar. Fiber klaar? Klaar.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 ...van het afvalteam, waarin geen enkele dag dezelfde is. Uh, de openingsuren van dat park die veranderen wel nooit, hoor. Maken recyclageparkwachters de keuze van hun leven. Oh, wow, maar die gameboy mag niet met haar plastiek, hè. Informeren, sensibiliseren en altijd kalm blijven. Komt het afval juist terecht? Het afvalteam. Wel actie? Geen cinema. Zet je afvalteam in de spotlight tijdens de week van het afvalteam... ...vanaf 13 november. Ontdek het in jouw recyclagepark. De drugskoning van Nederland in onze show. Nog voor acht uur. door de acteur die Ferry Bouwman speelt. en nog een probleem heeft met Tom Baas. Gaan we oplossen? Vandaag, voor 2 Radio 2. Het is zeven uur. VRT nieuws krijg je vanmorgen van Charlotte Kroon. Goedemorgen. De Vlaamse regering is het eens over nieuwe stikstofregels. Verkeersinstituut Vias wil dat het aantal verkeersdoden daalt en de situatie in de ziekenhuizen in Gaza wordt al maar moeilijker. De Vlaamse regering heeft een nieuw stikstofakkoord. Afgelopen nacht raakten de ministers Demir, Broens en Rutten het eens over de laatste details. En later vandaag om tien uur geven ze meer uitleg. Maar Johnny van Sevenant, jij hebt al de belangrijkste punten uit het akkoord. Wel een vijftigtal rode bedrijven, zogenoemde piekbelasters... kunnen dan toch nog een vergunning krijgen die liggen vlak bij natuurgebieden, die moesten automatisch dicht tegen 2030. Ze krijgen nu toch nog een kans als ze hun stikstofuitstoot serieus verminderen. Bijvoorbeeld kippen- en varkenskwekers kunnen dat doen met luchtwassers die stikstof uit de lucht halen. Het stikstofakkoord is ook strenger voor de landbouw dan voor de industrie, maar boerderijen die boven de stikstofdrempel uitkomen kunnen nu toch nog vergund worden als ze hun uitstoot serieus verminderen. Ook kunnen jonge boeren de uitstootrechten van stoppende boeren gedeeltelijk overnemen. In West-Vlaanderen wordt vandaag opnieuw veel regen verwacht. Het KMI heeft code geel afgekondigd. Gelukkig is het waterpeil op heel wat plekken wel sterk gezakt. Maar rond Dixmuiden in het ijzerbekken staat het water nog altijd alarmerend hoog. De brandweer houdt de situatie goed in de gaten, zegt Christophe Louagie. Momenteel is het nog vingerdik kijken hoeveel neerslag er zal vallen. En het meest pessimistische model. Al is dat 30 liter per vierkante meter? Dit in combinatie met de voorspelde harde wind op de grote watervlaktes dus rond Xmuiden, moeten we die situatie wel nauw in de gaten gaan houden om te zien dat het water niet over de aangelegde dammen eh, zou gaan. Maar dit wordt nauw in de gaten gehouden door onze ploegen. De overheden in ons land moeten meer doen om het aantal verkeersdoden te laten dalen. Dat zegt Verkeersinstituut Vias. En daarom stelt het twaalf regels voor. Zo moeten er bijvoorbeeld strengere flitscontroles komen en moeten er slimme camera's komen die kunnen controleren of iemand zijn GSM gebruikt achter het stuur. Maar er komt maar geen akkoord over in de politiek, zegt Stef Willems van Vias. De maatregelen die we voorstellen die zijn vaak al heel lang gekend. Zoals bijvoorbeeld een rijbewijs met punten of nultoren. Voor alcohol achter het stuur. Maar politiek is daar geen akkoord om die in te voeren. terwijl dit nogthans in het buitenland heel erg al een waarde bewezen hebben. Dus wij vragen actie nu. Vorig jaar kwamen in ons land 540 mensen om het leven in het verkeer. Eén op de drie was een fietser of voetganger. Tegen 2030 moet het aantal verkeersdoden gedaald zijn naar 320. De politie van Lanaken en Maasmechelen zal na schooltijd extra patrouilleren langs scholen. Op sociale media circuleren er oproepen van jongeren om daar vanavond te gaan vechten. En de politie heeft dat zelf ontdekt, zegt Amber Mach. Zo zijn wij uitgekomen dat er vandaag, na de school... Wordt opgeroepen om een nieuwe wegpartij te starten of om als toeschouwer daar naartoe te gaan. Wij roepen op om niet in te gaan op deze oproep. Daarom is het belangrijk dat de leerlingen niet onnodig rondhangen na de schooluren en dat ouders hun kinderen aanmoedigen om onmiddellijk naar huis te gaan. Vorige week donderdag nog werden twee leerlingen van een school in Maasmechelen aangevallen door twee mensen met een roze bivakmuts. De Verenigde Naties zeggen dat ze de hulp voor slachtoffers in de Palestijnse gaza binnen de 48 uur zullen moeten stoppen als er geen extra brandstof komt. Er zijn nu nog maar weinig ziekenhuizen in Gaza die nog werken, na aanvallen van het Israëlische leger. Er is amper, amper elektriciteit, eten, water en medicijnen. En volgens Israël moeten patiënten en medewerkers in de grootste ziekenhuizen geëvacueerd worden. Maar dat is onmogelijk, zegt Matthias Kennis van Artsen zonder Grenzen die tot voor kort zelf in Gaza werkte. Wij hebben vernomen van onze chirurg daar dat vier patiënten... Werden verwond door een scherpschutter die daar op honderden meters daar vandaan gepositioneerd was. Wij hebben ook vernomen van onze collega's dat sommige mensen die probeerden om het ziekenhuis buiten te lopen, dat die ook als target werden gebruikt. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. 400 mensen zijn in Wilrijk gaan luisteren naar de toekomstplannen voor de A12. Een van de pistes is om alle kruispunten weg te werken met tunnels. En in Waarloos is de 96-jarige Jan nu toch verhuisd naar een serviceflat. Haar huis van het OCMW was onbewoonbaar en ze wilde toch blijven. In een petitie steunde veel mensen haar. Felle buien met donder en rukwinden vandaag. We halen 13 graden. Meer nieuws in de app van 40. News. Mona, live van op onze verkeersredactie, toch alweer dik 150 kilometer file vertel eens. Ja, lange files. Op de E313 staat er zo eentje. Daar verlies je één uur van Lummen naar Antwerpen, tussen Herentals Industrie en Randst. De weg is daar wel vrijgemaakt. Drie kwartier file rijden op de Antwerpse ring naar Gent, nu al tussen Antwerpen Noord en Linkeroever. Op de aadwaal van Antwerpen naar Bergen op Zoom is in Hoevenen de linkerrijstrook weer open. Daar verlies je wel nog drie kwartier vanaf Antwerpen Noord. Richting Brussel nu ook file rijden op de E19 in Mechelen. Noord, een kwartier bij daardoor een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Nog naar Brussel, een kwartier tussen Tieltwingen en Wilselen en vanaf Jezus Eik. Rond Brussel een kwartier vielen op de binnenring tussen Grootbeigaarde en Vilvoorde en op de buitenring hetzelfde van Waterloo tot Gronendaal. Je zal er maar staan, zeg allemaal goede moed. Dat is ook wel een beetje goed nieuws, want Johan Vlag uit Oostkamp heeft een heel mooi bericht gestuurd zijn papa wordt vandaag 84 jaar. Een zwaar jaartje. kantje Boertje, ben ik blij dat hij deze haalt. Die gaat blijven gaan, dat weet je zo. Jan of Johan en de papa. Veel, veel plezier vandaag. 52's en Love Shack. Ja. Yeah. Toen kon dat nog, een bommenwerper als proefnaam. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Het is vandaag dinsdag 14 november, de dag dat je hoort op radio 2 dat het blijft regenen. Mooi momenten net. De brandweer van West-Vlaanderen was het. En die hebben een nieuwe uitdrukking. Ik dacht, het ligt er vingerdik op. Of het is nog een beetje koffie die kijken. Maar die dachten van, we doen het eens dus samen. En ze zeiden... Momenteel is het nog uh, vingerdik kijken. Wel mooi, wat ja. zei je meneer? Uh, vingerdik kijken. Maar goed hè. Ja, vinden vind een mooie combinatie. Ja, ja, ja, maar intussen zitten ze daar met code giel. Ja. Dus het is wel... Het is echt miseren. Ja. Daarom uh, straks in Radio 2 West-Vlaanderen. Om vier uur hoor je een extra programma over de waterproblemen. Watersnood West-Vlaanderen met updates. En jouw verhalen blijf die zeker delen in onze app van Radio 2. En wat gebeurt er als topregisseur jouw PMD-afval ophaalt? Jan Verheijen, die gaat dat doen vandaag. Ja, zie Jan Verheyen al afval ophalen? Zo. Ja, het zou tof zijn. Ja, het zou tof zijn. Of je het goed gaat doen, dat is weer iets anders natuurlijk. Het mooie is vooral dat uh, Jan Verheijn die heeft een clip heeft gemaakt voor de afvalophalers. Het is deze week, week van de afvalophalen. En met een stuntman en alles erop en eraan. En heeft erover verteld dit weekend op Radio 2. Ik ga het ook doen. Hè. Ik ga dinsdag een, een ronde mee draaien, enfin, Een beetje voor de show. Want ik ben natuurlijk bij de leeftijd en bij mijn rug rug. Ik ga uh, veel zware zakken tullen. Ik dus ja. hoop dat het prachtig is of karton. Nou, ze gaan effectief uh, voor hem PMD zakken doen. Ja. Niet zware werk, nee, kom maar aan. Zeg, lieve mensen, ik neem je nu even mee. Denk even na. Wat zou jij doen als er plots twee dieven voor je neus staan? Het is gebeurd bij Bakker Stijn. namiddag is een bakkerij in Perk bij Steenokkers Heel in Vlaams Brabant. Even bellen met Bakker Stijn. Goedemorgen, Stijn. Goedemorgen. Ja, het klinkt als iets uit een film, maar het is echt gebeurd. Beschrijf nog even wat gebeurde precies bij jou. Uh, wat er gebeurde is dat er gistermiddag, terwijl. Mijn vrouw en ik aan het werken zijn, zijn er twee personen binnengekomen langs de zijdeur. Uh -huh. En uh, die zijn in onze privé binnengegaan. En uh, daar was er een van de twee, was naar van alles aan het zoeken. En de ander was op uitkijk. En op het moment dat er een van de twee personen in de handtas van mijn vrouw zat te snuffelen, is mijn vrouw er recht op uitgekomen. Uh -huh. Die is dan beginnen roepen op mij. Ik hoorde na haar stem dat dat dus geen gewone roep was, dat dat meer een panieker roep was. Ja. Dus ik ben naar haar gelopen en ja, dan zie ik dat er twee mensen zijn. En mijn vrouw begint te roepen en ze zaten in mijn handtas. Dus ik heb die samen met de winkeldochter, want ze wilden dan weggeraken, samen met de winkeldochter naar de keuken teruggeduwd. En daar hebben ze dan vastgehouden, de politie gebeld en... Uh, ja, de politie heeft hem dan overmeesterd en gefouilleerd, en dan bij de tweede persoon hebben ze dan, want dat was een vrouw, hebben ze in haar handtas gezien dat ze inbraakmateriaal bij had. Alleen oh, man. Ja. Zeg maar, Stijn, die voor, hetzelfde, voor hetzelfde geld had die, had die inbreker had die wel spullen bij om jou, ja, om jou heel veel pijn te doen. Heb je daar nooit bij stilgestaan op dat moment? Uh, op dat moment niet. Achterna, en dat is hetgeen wat ons nu nog altijd bezighoudt, is het aan. Dat dat eigenlijk heel negatief had kunnen aflopen. Mm -hmm. Omdat ze hadden gewoon mijn vrouw kunnen neerslaan. Yeah. Ze zouden kunnen vechten, alleen maar gedoe gewoon. Ja, ze doet gewoon zonder dat je nadenkt doet. Dat? dat is dat, dat zoogdieren instinct dat dan helemaal naar boven komt, natuurlijk. Gelukkig is het allemaal redelijk goed afgelopen. En was de politie er ook snel, uh, Stijn. Stijn, blijf er goed over praten, man. Uh, mensen gaan zeggen van Wan een held, maar uh, ja, als je het zelf overkomt, lijkt me niet zo fijn. Gaat alles nee, helemaal goed? Gaat alles goed met de vrouw intussen? Uh, alles gaat goed, alleen het is nu ook al op. Uh, ja, normaal is het nog een slaatingsdag, maar ja. je slaapt gewoon zelfs nu. Nee. Dat zal wel. Blijf je goed omringen en blijf erover praten. Dankjewel om je verhaal even te delen, Stijn. Jawel. Fijne even ochtend weer. daar. Van Haraway? Peterke, Peterke, Peterke zegt Kat Flama het Geel nog. Dat noemen ze het reptielbrein dat er nog is en dan overneemt om jezelf te beschermen. Blijkbaar niet het zoogdierenbrein. Het is blijkbaar het oudste en meest instinctief deel van onze hersenen. Ja. Dus kijk, voortplanting en overleven zit daar ook. Zit samen. En stress en angst. Als een, uh, als een kat het zegt, dan, uh, dan zal het wel juist zijn. Ja. Dank je wel om even mijn patent te maken. Maar het blijft wel indrukwekkend wat die, wat die man daar gedaan heeft. Ja, echt straf. En dat, dat de politie dan ook echt mooi op tijd was en toch alles heeft tot een goed einde kunnen brengen. Maar ik kan het maar voorstellen, Als het zou gebeuren bij ons thuis, ik, ik word zot. Ik roep, ik begin te slaan, ik maak ze kapot. Oh. Maar ja, ik zou je gewoon zeggen van jongens, ik ga even terug gaan slapen. Ja. Pak wat je nodig hebt. Tot de volgende. Tja. Er zijn mensen, er zijn, ik ken mensen, die dus hun portefeuille met een bepaald bedrag gewoon op de keuken leggen, op de keukentafel om te leggen. tonen van kijk, als je dan toch binnen bent, pak dat mee en dat ze dan rap vertrekken. Ja, slim. Bij ons kan je alleen maar een morgenmok krijgen, maar alleen maar, die is exclusief en die speel je over twee minuten. Radio 2 Eregalerij viert Margriet Hermans en componist-producer Steve Willaert voor een leven met vol muziek.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 Punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek bij de eerste letter het juiste antwoord. 20 over 7 en we spelen vanmorgen met Peggy uit Wetteren. Peggy Tollenaar. goeiemorgen. Goeiemorgen Peter. Ach, je klinkt vres, dat is goed. Je bent er klaar voor? Helemaal. Oké, okay, want uh, je bent een. Ja, ik vind je wel heel straf. Je bent even op ziekteverlof, mag ik dat zeggen? Want jou, ja, dat jou, mag. Jou, jouw voeten zijn overbelast. Hoeveel stappen deed je per dag? Meer dan 30.000. Ja, te is altijd te veel, hè, Peggy? Ja, toch is te veel, inderdaad. Mm, maar kijk, dit kan je winnen: een exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Snel spelen en passen als je het antwoord niet weet. Gewoon de klok volgen en één letter van het antwoord krijgen. Jij moet aanvullen. Ik wens je veel succes. We beginnen met de U. Dank je wel. Welke bekende U is een comic die samen met Jacques Vermeijer op wereldtournee gaat? Urbanis. Welke V is een stad in West-Vlaanderen die Leopold 1 ging bezoeken nadat hij aangekomen was in de pannen? Weerle? Welke V zit in de kan als de wijn is in de man? Weisheid. Welke X is een Nederlandse talentenjacht op tv waarin Jaap Rezema ontdekt werd? Wow, dat ging snel. Ja, 30.000 stappen, ik snap het nu helemaal. Urban. aan de Ja, klopt er inderdaad. Jacques Vermeire, die komt trouwens morgen naar de show. Gezellig vertellen over zijn avonturen. Veurne, daar is hij inderdaad ook geweest. En de W, ja, de wijsheid. Ponte, punto. En X-factor was ook juist. Wow, goed gespeeld zeg. Vier op vier. Geniet ervan van die goede morgen, morgenmok. Punto, punto, punto, punto. Speel morgen zelf mee en win jouw GoeiemorgenMorgenMok. morgen, Mok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. En de nacht.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 de maan is een bladijst, nergens heen en toch op reis, mm -hmm. lepeltjes gewijs. En we dromen van een kruimeldief en van een koleschop. En die koleschop maakt grote zorgen klein. En die kruimeldief slokt alle onzin van de wereld.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 Snurkt. En als ik in vorm ben, snurk ik haar naar huis. Als je je dan lepelt, je lepelt, je tegen elkaar aanschurkt. Drijf je eerder naar een droom zee vol Lepeltjes gewijs, lepeltjes gewijs. De sterren doen onnozel en de maan is een paradijs ergens heen. Zou die zandzakken ook lepeltjes gewijs vullen? Minimax, minimax. Minimax waterontharders. Dat verhaal hoor je over ja, ongeveer 20 minuten. Want dan is Margot van de regio bij het leger om te zien hoe ze die zakken allemaal vullen maar vooral even kijken, ja, goedemorgen dag weer van Jacquesot Hallo, goedemorgen Gisteravond hebben we een beetje opklaring gezien, maar het is weer gedaan. Ja, het, het is weer gedaan, maar voor één dagje, zouden we eigenlijk kunnen zeggen, ja, want we hebben vandaag opnieuw lokale buien deze ochtend, en dan in de namiddag komen er felle buien bij. Nu, die buien zullen vooral voor het zuiden van het land zijn, of het centrum van het land. Het, het noorden gaat er misschien nog net van tussen komen, dus ook voor West-Vlaanderen mm -hmm. zal het misschien nog wel meevallen. Uh, maar waar er dus wel felle buien zijn, kan er de zitten, rukwinden op 70 km per uur. En uh, ja, het KMI heeft nog steeds code geel afgekondigd, zeker dan voor het centrum en het zuiden van het land, tot 8 uur vanavond. Uh, net door die, die neerslag, uh, doordat er een, een 20 liter per vierkante meter kan vallen op die namiddag en, uh, en avondtijd. Uh, de temperaturen die zitten wel redelijk zacht voor het tijd van het jaar, tot een 13 graden. Maar dan allemaal ook wel bij een, een matig tot vrij krachtige wind in het binnenland en vrij krachtig ook aan zee. Nu, vanavond en vannacht gaat het dan wel stilletjes aan droger worden, halen we minimaal rond een 10 graden en ook wat minder wind dan. En ja, dan woensdag, donderdag en vrijdag zien er redelijk oké okay uit. Hebben we eventjes een, een langere tussenpoze met misschien nog wel wat buien hier en daar, maar toch vooral meestal droog weer. Uh, bij nog altijd wel een goed voelbare wind en temperaturen rond een 11 à 12 graden. Ja, en dan zitten we aan het weekend en dat zal je dan altijd zien in het weekend gaat het opnieuw regenen. dag oh, ja, ja en kijk. En op, op zaterdag opnieuw een met veel wind daarbij. Uh, nu, daarna gaat het wel droger worden. En wat ook toch opvalt in het weekend, is dat het zachter wordt. Dus we halen, we halen dan temperaturen tot 14 graden. Maar dus met ja, regen er weer bij, uh, buien erbij. Um, en nog altijd een goed voelbare wind. Maar oh, het blijft niet goed, dat is uh, kort samengevat. Zeg binnenkort uh, de slimste mens ter wereld. Ja. Maar nog even wat weet je over TNC? cc Ten uh, cc zijn die van Dreadlock Holiday zeker? Ja... Uh, en dat is alles wat ik daar... Ze houden niet reggae, maar ze, ze, ze loven het. Hè. Dat is een... Ja, maar dan moet je meteen, moet je meteen ook zo... Uh, Brits, Brits bijvoorbeeld. Oh, een Britse band. Ja, ja. ja uh, rockband of popband, dat soort dingen. Hey, maar wel, wel een uh, beetje? Ja, ja, ja, ja. En het kwakje. Pardon? Het kwakje. Van NCC. NCC. Het kwakje. Dat is Tensissie, daarvan komt. Ah. Oh. Ja, toe, dat je dat weet. Ja, maar... Het kwakje, zei ze. Goedemorgen. me. And I looked round in a state of fright. I saw four faces, one map. A brother from the gutter They look me up and down a bit And turn to each other Lijke Charlotte kwak je. Oh, maar ja, dat is. Dus, dus uh, op Wikipedia vind je dat dan. Het verhaal gaat dat de groep haar naam ontleende aan de vermeende hoeveelheid sperma die de gemiddelde man kwijtraakt per zaadlozing. Dat is blijkbaar 9 cc. Maar aangezien zij net iets meer waren dan de gemiddelde man, moest de naam Ten Cc worden. En pochers. Maar je moet mede aan de slimste mensen ter wereld. Nee. Toch? Nee. Erik has geluisterd. Bella is tussen al 1 over half acht. Weet ook alles over het nieuws. Zo meteen alles uit je buurt. eerst Charlotte. Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft een nieuw stikstofakkoord. Het is milder voor de boeren dan de eerdere plannen. De landbouwbedrijven die normaal tegen 2030 dicht moesten, krijgen nog een kans. Boeren die stoppen, zouden een deel van hun uitstootrechten kunnen overlaten aan beginnende boeren. En De overheid moet meer doen om het aantal verkeersdoden te doen dalen. Dat zegt het verkeersinstituut Vias. Het wil strengere flitscontroles en het wil ook dat bestuurders nooit alcohol drinken. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. We hebben een reactie op het stikstofakkoord. Een eerste reactie van een Kempense boer die op de rode lijst staat. Bart Baes van de Lakshoeve uit Oud Turnhout, aan dat Turnhout Svennegebied naast de Liereman heeft een kippen- en runderenbedrijf. Normaal moet hij in 2030 sluiten, maar dankzij dit akkoord is er dus een kans dat hij toch mag blijven voortboeren. Al heeft Boerbaard twijfels. Want, zegt hij, de Vlaamse regering blijft stikstof op een foute manier meten. Dat klinkt natuurlijk allemaal positief. Maar ik moet de uitwerking nog zien. Want wij moeten opnieuw bewijzen dat we onder de 50% uitstoot komen. We moeten dat bewijzen met een rekentoel waar dat 70% fouten maar op zit. Waarom dat ze dan om die, om die getallen vasthouden en niet hun tool opnieuw heruitvinden. Dat vind ik dan heel gek, want daar wordt nergens iets over gezegd. Zelfs wat ze hier zouden meten... Dat komt het gewoon niet, niet van ons. Het is bewezen dat na de 300 meter het grootste deel van de natstoot niet meer van het bedrijf zelf is. We gaan op de weg, want wordt de A12 een echte snelweg tussen Wilrijk en Aartselaar volledig ondertunneld? Daarover was gisteren een infomarkt in Wilrijk. 400 mensen hebben die bezocht. Er liggen op dat traject vijf drukke kruispunten waar vaak files staan, ook, ongevaarlijk, ook gevaarlijk liever voor ongevallen. En nu liggen er drie scenario's met tunnels op tafel, zegt Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer. Die drie voorkeursalternatieven, dat gaat alle drie over een ondertunneling. De drie ja, verschillen eigenlijk vooral qua lengte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 Janneke uit Waarloos, een vrouw van 96 die haar huis moest verlaten omdat het onbewoonbaar was verklaard is nu toch naar een assistentiewoning verhuisd Jan wilde eigenlijk niet meer verhuizen op haar gevorderde leeftijd en de buren waren ook een druk getekende petitie gestart om ervoor te zorgen dat Jan in haar huis kon blijven maar ze heeft zich nu toch neergelegd bij de situatie en is volop aan het wennen aan haar nieuwe serviceflat Het grootste verdriet is al voorbij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 Het werd kouder bij Janneke. Vandaag valt dat wel mee. 13 graden, wel wisselvallig met buien. Kans ook op onweer en felle wind stoten na de middag. Meer nieuws uit je buurt ontdek je en lees je heel de dag in de app. De app van 14 Nieuws. De problemen van morgen. Goedemorgen Mona. Goedemorgen. Kom maar binnen. Naar Antwerpen een lange file op de E313, daar verlies je bijna één uur vanaf Herentals Industrie, een kwartier op de E17 vanaf Haastonk en een half uur op de E19 vanaf het parkeerterrein in Brecht naar Antwerpen. Dan sta je drie kwartier in de file op de Antwerpsering naar Gent, tussen Antwerpen Noord en Linkeroever en wat langzamer rijden naar het Nederland van Deurne tot Antwerpen Noord. Op de A12 richting Bergen op Zoom verlies je nog een kwartier van Antwerpen Noord tot Antwerpen Haven. Dan richting Brussel, heel erg moeizaam op de E19 anderhalf uur lees je daar tussen Kontig en Mechelen-Noord. Dat komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Dus rij om via de A12 van Antwerpen naar Brussel. Nog naar Brussel op de E314, een half uur bij tussen Tieltwingen en Wilselen. Een kwartier file golven vanaf Haasrode naar Brussel en hetzelfde vanaf Overijssen. Rond Brussel, drukker, een kwartier file rijden op de binnenring van Itter tot Halle, verder op een half uur bij tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. Dan gaat het een kwartier trager op de buitenring van Waterloo tot Groenendaal en in Deelbeek is daar de linkerij strook Nu ook dicht door een ongeval. In Brussel zelf meer dan een half uur langzamer rijden. Op de Van Praatlaan is dat. Dat komt door een ongeval aan de Van Praatbrug. En dan verlies je een half uur op de E40 naar Gent. Tussen Aalst en Erpenmeren, ook door een ongeval. Binnenkort in jouw buurt, het afvalteam. Wel actie, geen cinema. Zet je afvalteam in de spotlight tijdens de week van het afvalteam. Vanaf 13 november. Minimax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 in de wereld van het afvalteam waarin geen enkele dag dezelfde is ja, het stratenplan verandert nu wel nooit hè? voor vier afvalophalers een race tegen de klok wow, wow, wow, rustig, we zitten hier niet op het circuit van Corchant, hè? Druk drukverkeer, smalle straatjes en moeilijke manoeuvres komen ze ongeschonden uit hun afvalronde het afvalteam wel actie, geen cinema zet je afvalteam in de spotlight tijdens de week van het afvalteam vanaf 13 november ontdek het in je eigen straat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 Dat komt goed uit. Nu bij Bol. Duurzaam speelgoed van onder andere Brio en Little Dutch. Nu met tot 15% korting op de meest getoonde prijs. De winkel van blije snoetjes. In de Argenta-app ook yogalessen aanbieden. Oh, mijn rug. Doen we niet. Ervoor zorgen dat je met onze bank-app supermakkelijk bankiert. Oeh, dat gaat vlug. Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. Radio Goedemorgen morgen. Goeiemorgen morgen. Jouw goedemorgen telt voor twee. Jerusalem, salvarme y hayala mi Quillo no lo sé Uh hambrena mi Su mangishi la Da una me ay colana buso a mi au colana quillo no lo sé su hambre na da una buso a mi Zeker niet gewoon het kwakje, zoals Ten Cici. <lacht> de coronasound was dat. Master KG, featuring Noncebo. Het is nog altijd nat en aan het regenen in West-Vlaanderen. van de Regio. Daarom hebben we haar nog eens gestuurd, want Margot van de Regio staat op dit moment bij het leger. Kan je zien en horen in de app van Radio 2. En ook live op VRT1 in een enorme hangar. Ergens bij de zandzakken, Margot van de Regio. Wie staat er ja. allemaal bij jou? Jawel, als je meekijkt, dan zie je hier dat ze op de achtergrond de laatste restjes zand aan het opkuisen zijn. Want ze hebben hier de hele nacht zandzakken gevuld in het kamp van Lombardzijde hier bij Defensie. Kaatje Buisen, jij bent adjudant-major van het militaire commando van West-Vlaanderen. Je hebt de hele nacht meegewerkt. Jullie zijn al van hoe laat bezig? Uh, we zijn gestart rond een uur of half zes, uh, denk ik. Ja. Gisterenavond. Gisterenavond, ja, klopt. En we hebben ongeveer 90 ton zand verwerkt. Dus uh, dat kan al tellen. 107 paletten. Ja, ik zie ze hier staan. Dat is een, een, een heel aangrijpend beeld, vind ik. Ja, inderdaad, dat klopt. Maar die mannen hebben uh, een, uh, een grote krachtinspanning gedaan, laat ons maar zeggen. En uh, daarmee hebben we dit resultaat ook bereikt deze ochtend al. Ja, want jullie hebben die uh, zakjes zand zo goed als allemaal met de hand moeten vullen. Ja, dat klopt. We hebben wel problemen gehad met onze machine deze nacht. Oh. Waardoor dat die in pannen gevallen is. Dus eigenlijk de tweede shift die ophing, die hebben bijna alles met de, de schub moeten doen en met de handen. Dus het was hard labeur. Ja, inderdaad. Maar ja, het zijn nog jonge mannen, hè. die kunnen dat aan. Ja, want het team waarmee je dat uh, samen hebt gedaan, die zijn helemaal niet van hier. Die komen speciaal voor deze opdracht van de Ardennen, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Dat is uh, de eenheid chasseur Ardennen. Die zijn Franstalig, Die komen helemaal uit Marchand van Min. Uh, die zijn getast geweest... Voor de staf in Brussel om hier deze taak eigenlijk te voltooien voor de West-Vlaamse bevolking. En hoe hebben jullie elkaar wakker gehouden vannacht? Uh, er was wel wat ambiance. Ze hebben muziek opgezet. Af en toe werd er een, een dansje geplaceerd, dus dat was wel leuk. Okay, ja. De sfeer zat erin en waarschijnlijk ook veel koffie. Ja, inderdaad. Vijf liter. Dat is veel. Maar uh, ja, het is wel nodig, want die zandzakken uh, ze, ze zijn echt nodig op dit moment in uh, West-Vlaanderen. luitenant, kolonel van het vliegwezen, stafbre uh, stafbrevethouder Isabelle Lahey, die staat er ook bij. Je bent de militaire commandant van de provincie van West-Vlaanderen. Al die titels hier, ik moet het allemaal goed uitspreken. Uh, waar gaan die zandzakken nu naar? Naartoe. Ze staan hier klaar, maar wat is de volgende stap? Wel, die zandzakken staan hier klaar wanneer er een grote behoefte is bij de brandweer. Dus als commandopost daar beslist van oké, okay, we hebben een probleem met deze dam, we moeten de dam bouwen, dat we deze zandzakken klaar hebben ook om te leveren dat die zandzakken kunnen gebruikt worden. Ook om huizen te vrijwaren van overstroming of ook zones van uh, uh, grote economische zones eigenlijk, dat die ook kunnen gevrijwaard worden. Dus jullie staan klaar, het is alleen maar wachten op een telefoontje. Dat klopt en we hopen dat dit er niet komt natuurlijk, dat de mensen veilig kunnen blijven en dat we de komende dagen doorkomen zonder bijkomende wateroverlast. Ja, het wordt spannend af te wachten. Hopelijk wordt het niet erger dan het nu al is en straks tussen 4 en 6 hoor je dus in spits die speciale uitzending voor de watersnood in West-Vlaanderen. Als je luistert in West-Vlaanderen dus, watersnood West-Vlaanderen, deel jouw verhalen en deel jouw updates gerust in de app van Radio 2. sfeer van 10CC te blijven. Prins, dat betekent dan gewoon weer prins, zeker? Ja, ja, ja. Nou, prins. Die had ook, die, volgens mij had die 20CC. <laughs> De rest. Maar goed, een goedemorgen. Mannen, mannen en vrouwen en alles daartussen. Wat een heerlijke tv-momenten zijn er weer. Ik heb een goede tv-tip in het voorjaar op VRT1... ...en nu al helemaal te verorberen op Netflix... Ferry, de serie over Ferry Bouwman. Uh, ken je nog van de topserie Undercover? Met Tom Waas ook, onder andere. En vooral van de heerlijke acteur die Ferry speelt, natuurlijk. Die horen en zie je nu in de app van Radio 2 en live op VRT. Ja, Goedemorgen, Frank Lammers. Goedemorgen. Ja, toen nog. Oh, die stem zit nog redelijk diep, Frank. Ja. Jo, <laughs> dat vinden de mensen fijn. Ja, dat, dat is radio. Hoe gaat het met je? Goed. Ja, normaal gezien. Ja. Ja. Ja. Ja, mensen kennen je al als acteur. Dan ben je iets minder rustig, natuurlijk. Ja. Um, ik, met, ik zit nu aan de laatste aflevering. Ik heb het nog niet volledig gezien. Zul je weten hoe het afloopt? Uh, ja, dat zeg ik niet. <laughs> ik ben er niet zo lastig in. Ja, maar ik blijf het leuk vinden hoe je dan toch mensen op een plaats kunt zetten. Geniet uh, misschien even mee. Dit is het moment dat je belt met Lars. Lars, is jouw kok van de, van de ecstasy-spillen. En je bent een beetje boos, want hij neemt niet op. Ben er niet. Spreek wat in. Lars, godverdomme, we hebben allemaal tegen Daniel en Lopen zijn! Bel me terug! Verdomme! Moet je daar nu veel moeite voor doen? Nee! <laughs> ja, maar het, het valt wel op natuurlijk. Er zijn er een heleboel die, uh, die opnieuw leven. Want ja, die sterven allemaal in, uh, in undercover. Weet je ja. Wie er allemaal uh, opnieuw leven op het tot leven gebracht is? Ja, voor de fans van uh, John. Uh, uh, de, de, mijn compagnon, zeg maar, die is terug. En uh, uh, Tim uh, Smits... Nee, het is, niet Tim. het is Huub Smits. Tim, Tim Haars, die is ook terug. En die jongen die ik in één neersteek. En terecht. <lacht> uh, die is terug. Uh, ja. Zijn er nog meer terug? Ja. Ik denk dat dat ongeveer... We gaan, we gaan even kijken en luisteren ja. naar de mensen die, uh, die terug waren. Dacht ik. Nee. Daar zijn ze. Ja, oh, wel. Gewoon een stelletje Chinezen, oh. hè? Ja, dat is Tim. Oh. Hebben ze dat meegenomen? Dat is John. ja. Hoe lang gaat het duur het werk af is. Eén dag? Twee dagen, twee dagen. Max, twee dagen. Een huppes ook Begin zo. We vast dan, hè. Zorg er een godverdomme die Chinees vindt. En ik ben ook terug. En dan ben jij terug. Het is een Chinees met een ketting aan zijn been. Hoe moeilijk kan het zijn? Ja, maar heb jij nooit last aan je stem op het einde? Nee. Nee? Nee. Het is een techniek. Ja, maar de mensen die niet helemaal mee zijn, er was Undercover met Tom. Er was al de film Ferry over de jonge Ferry Bouwman. Mm -hmm. En nu is er Ferry Dessert, dus eigenlijk zit hij tussen de film en Undercover. Ja, het is een pre-sequel. Pardon? Een pre-sequel. Ja. Dat... Dus het is een vooraf en een achteraf. Ja. Het is een tussenin. Ja, ja, het, klinkt, ja, het klinkt als een dessert die je als hoofdgerecht heet. Nou ja, de grap is natuurlijk met dit hele ding... je kan het ook in allerlei volgorde's kijken. Je kan het kijken zoals het gedraaid is... maar je kan het ook chronologisch kijken. En Dan heb je denk ik een hele andere ervaring. Omdat uh, als, je het, als je eerst de film kijkt en dan de serie en dan... Komt Tom Waas op bezoek, dan, dan, ja, dan denk je gewoon: hé, hey, Tom, laat ons ver eens met rust. Ja, dat gevoel. Ja, trouwens, die Tom Waas. Ja. ja, daar is toch sowieso iets mee. Hoor je die nog af en toe? Ik hoor hem wel eens. En uh, ik weet waar je naartoe wil. En <lacht> ik ga het er ook gewoon weer zeggen. Want, uh, kijk, Tom heeft mij en. Uh, uh, uh, Elise Schaap, die Daniela speelt, en Anna... ...die in het eerste seizoen undercover, dat is zes jaar geleden... Anna Drijver, ja. Ja, uh, ooit een u beloofd... ...en uh, die hebben we nog steeds niet gehad. En ik heb het al vaker gezegd, hier op radio en televisie... Uh, ja, ...Tom is niet te vertrouwen... ...en zolang hij die u niet aflevert... <lacht> ...ga ik dit blijven zeggen. <lacht> Lacht, Tom, ik krijg nog een u Ik heb zijn nummer, ik mag hem af en toe bellen. Uh, dus stel voor dat we hem gewoon even live bellen. Als hij opneemt, is het leuk... Als hij niet opneemt, heeft ze nog altijd de voicemail. Ja. En dan laat ik de radio even naar jou over, Frank. Ja. Betrouwbaar als hij is, zal hij niet opnemen waarschijnlijk. Te vroeg dan. Te vroeg? Ik zou ook niet opnemen. Allee. Ik wil laat mijn meisje met rust. Hou je klaar, hè? Hallo, ik spreek bij Tom Waas. Uh, als het een persoonlijk bericht is, spreek rust in. Ja, Gaat het over werk of andere zaken, contacteer dan. Ja, dan moet je misschien niet vertellen wie die, dat die Sinterklaas moet contacteren. Uh, ja, oké. Okay. Ja, dank u. Ja, komt hij? Het is aan u. Uh... Tom, het is... Ah, de piep ja. Uh, Tom, dit is Frank Lammers. Ik zit bij Radio 2 en ik heb toch nog maar eens een keer uh, die kaasfondue aangehaald, want we hebben hem nog steeds niet gehad. En ik ga op radio en televisie in België blijven zeuren totdat jij ons hebt uitgenodigd en jouw al dan niet fameuze kaasfondue hebt geserveerd. Maar is dat een speciale kaas van u dan? Of? Ja, dat weet ik dus niet. Ja, maar in Nederland hebben jullie, jullie. zijn koningen van de kaas, dus. Hij zegt dat hij de beste kaas van u maakt van het westelijk halfrond. Nou, dan... Wij gingen daar gretig op in en vervolgens. Het blijft een kaasje. Ja, ja. Nee, ik weet het niet. Ja, maar moet er bij jou een goede kaas van u zitten? Eh, genoeg drank. Die... <laughs> de Rivaner blijkt heel goed te zijn om dat ermee te maken. Ja. Ja, ik het even mee. Nou, uh, maar scheld hem nog maar even uit he, aan de telefoon. Nee hoor, Tom, ik ga je helemaal niet uitschelden. dat wil jouw vriend Peter graag dat ik dit doe. Maar verder hou ik heel veel van je, hoor. Antwerp! Goed, <laughs> goedemorgen Dank uh, Bon, zometeen heb je ook een mening, een gedacht. We zijn daar zeer benieuwd over. Hou het nog even in, alsjeblieft. Ja. Frank Klammer bij ons. Heb je zelf nog een vraag voor Frank? Kan je die delen in onze app van Radio 2? Al diezelfde vragen als ze me zien op straat. Ik hoor me telkens zeggen, ik heb mijn best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 Have you all your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 Nog altijd de best verkochte song in Vlaanderen. Joris Meteor dus, eigen schuld. Ja Zometeen nog meer Franke Lammers bij ons... Er komen nog mooie reacties binnen. Topacteur is hij, zegt Lauretta, tussen al gezien op Netflix. En Sidney Dupont, Frank Lammers, een grote acteur, de nieuwe serie van Ferry, in één keer uitgekeken. Gewoon zalig absolute TPL gekeken, Charlotte. Nee, nog niet. Ja, is zeker doen. Kevin Janssens weer galloos. Hoe hij dan uh, opnieuw die rol van Undercover. Ja, ja. Daar komt hij wel te gaan natuurlijk, maar allee, het is allemaal ingewikkeld. En er is iets met die trui van Frank. Ik kan er nog niet door. We gaan het zo meteen even vragen aan hem, persoonlijk. Pano onderzoekt de cocaïnetrafiek in de Antwerpse haven. Je kunt op 5 of 10 minuten 200.000 euro verdienen. Ik denk dat praktisch iedereen daarvoor zegt. Extreem druggeweld is zichtbaarder dan ooit. Ik heb er genoeg van. Ik heb er echt genoeg van. Het vieren delen van mensen, dat zijn zaken die je dan ook ziet passeren. De ongelijke strijd in Pano. Morgen half tien op VRT 1 en in de app van VRT Nieuws. Crevel. Jouw Black Friday, maar dan beter? Bestel via Click -and collect op krevel.be en haal je Electro 1 uur later al af in de winkel van je keuze. Krevel, leef beter. De deals van die leize. daar kan je moeilijk aan weerstaan. O, oh, deals. Zo staan deze week onze CO2-neutrale bananen in promo. Ga met die banaan. En betaal je maar 99 cent per kilo. Dat maakt me helemaal bananas. Vind alle deals in je de leize. mee met het leven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 het winkelpunt. Bij Mercedes-Benz kan u snel uw batterijen opladen. Ah, oh, merci. Van uzelf, maar ook van uw bestelwagen. Ah. Ja, u rijdt nu al met een e-Vito aan de prijs van een Vito. Wow, en die is volledig elektrisch. 100 procent. En uw e-Vito is meteen beschikbaar in stok, als u snel bent. Ja, ja, ik ben volledig opgeladen. Meer info en voorwaarden bij uw Mercedes-Benz dealer. Hi.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 De Vlaamse regering heeft dus een nieuw stikstofakkoord en afgelopen nacht raakten de ministers Demir, Broens en Rutten het eens over de laatste details. Straks om tien uur geven ze meer uitleg en het akkoord is er gekomen omdat Vlaanderen te veel stikstof uitstoot wat slecht is voor de natuur en voor onze gezondheid. Johnny van Zevenand, wat staat er in dat akkoord? Wel, landbouwbedrijven die eerder te horen hadden gekregen dat ze moesten sluiten omdat ze te veel stikstof uitstoten, krijgen nu toch nog een nieuwe kans om te blijven bestaan. Ze moeten wel hun stikstofuitstoot drastisch verminderen. Zo'n vijftigtal landbouwbedrijven, zogenoemde rode bedrijven, die vlakbij natuurgebieden liggen, kunnen zo dan toch nog een vergunning krijgen. Kippen- en varkenshouders zullen dan bijvoorbeeld moeten investeren in luchtwassers om stikstof uit de lucht te halen. Ook voor jonge boeren is er hoop, want ze zullen meer mogen uitstoten als een nabuurgeboer stopt met zijn bedrijf. Met dit stikstofakkoord wordt de stikstofuitstoot in Vlaanderen tegen 2030 gehalveerd. In West-Vlaanderen wordt vandaag opnieuw veel regen verwacht. Het KMI heeft code geel afgekondigd. Er kan op sommige plaatsen tot 30 liter regen per vierkante meter vallen. Het waterpeil is wel op heel wat plekken sterk gezakt. Maar rond Diksmuide in het IJzerbekken staat het water wel nog erg hoog. De brandweer probeert er zoveel mogelijk water weg te pompen, zegt Christophe Louagie. Het water op het IJzerbekken, het droogte van Diksmuide, blijft momenteel stabiel omdat wij voornamelijk inzetten op de pompen in Nieuwpoort... ...waarbij het water over het sluis wordt gepompt... ...en we hebben ook het geluk dat we zitten met een springtij. Bij hoogtij, een laagtij, is het water verder weg van de kust... ...waardoor dat we veel meer water kunnen lozen gedurende een langere tijd. De brandweer plaatst vandaag ook extra zandzakjes... ...om te voorkomen dat het water over de dammen stroomt. Verkeersinstituut Vias wil dat de overheden in ons land meer doen om het aantal verkeersdoden te laten zakken. Daarom stelt het twaalf maatregelen voor. Zo moet er volgens Vias bijvoorbeeld strengere flitscontroles komen en moeten er slimme camera's zijn die kunnen controleren of iemand zijn GSM gebruikt achter het stuur. Ook een rijbewijs met punten kan een groot verschil maken, zegt Stef Willems van Vias. Daar wordt al meer dan dertig jaar over gesproken maar is nog altijd niet ingevoerd en dat is belangrijk omdat je overtreders die in de fout blijven gaan, ja, die kan je met zo'n rijbewijs met punten sneller opsporen en adequater bestraffen. Het is echt een belangrijke voorwaarde om de verkeersveiligheid in ons land te verbeteren. Vorig jaar stierven in ons land 540 mensen in het verkeer en één op de drie was fietser of voetganger. De politie van Lanaken en Maasmechelen zal na schooltijd extra patrouilleren langs scholen. Op sociale media circuleren oproepen van jongeren om vanavond te gaan vechten. De politie heeft het zelf ontdekt. Vorige week donderdag nog werden twee leerlingen van een school in Maasmechelen aangevallen door twee mensen met een roze bivakmuts. En de Verenigde Naties zeggen dat ze de hulp voor slachtoffers in de Palestijnse Gazastrook binnen de 48 uur zullen moeten stoppen als er geen extra brandstof Komt. Er zijn nu nog maar weinig ziekenhuizen in Gaza die nog werken na aanvallen van het Israëlische leger. Er is amper elektriciteit, eten, water en medicijnen en ook in de twee grootste ziekenhuizen is dat zo. Volgens Israël moeten patiënten en medewerkers daar geëvacueerd worden, maar het is onmogelijk zegt Meini Nicolai van Artsen Zonder Grenzen. De dokters die daar nu nog blijven bij die patiënten die niet erg mobiel zijn, die hebben geen ambulances meer, is wat ze ons vertellen en er zijn gevechten rond het ziekenhuis. Als je zieken wil evacueren, volgens het oorlogsrecht, ook als een leger een ziekenhuis overneemt, moet het met dokters komen. De continuïteit van zorg moet gewaarborgd zijn. Mm -hmm. Of mensen gewond zijn, ziek, die zijn beschermd door de Geneefse conventies. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Een kippenboer uit Oud-Turnhout is twijfelachtig over dat nieuwe stikstofakkoord. Normaal moet hij in 2030 sluiten. Nu is er een kans dat hij mag blijven voortboeren. Maar hij twijfelt toch over de meetmethode. En vandaag start de provincie Antwerpen met het planten van 130.000 bomen. In totaal wordt er heel dit plantseizoen 60 hectare bos bijgecreëerd. Dubbel zoveel als vorig jaar. De wisselend bewolkt felle komst en 13 graden ook rukwinden en onweer. Meer nieuws in de app van 14 Nieuws.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 En als je die kaart ziet op dit moment in de app van Radio 2... het ziet oh jongens, wat zwart. Weer zelfs... Ja, Mona, bijna 400 kilometer file. Ja, echt heel stevig. Hè? En een super lange file op de E19. Van Antwerpen naar Brussel verlies je twee uur tussen Edegem en Mechelen-Noord. Dat komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Van Antwerpen naar Brussel rij je dus best om via de A12... maar hou ook daar rekening met 10 minuten file bij Boom en nog eens in Londerzeel. Nog naar Brussel, 20 minuten extra op de E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarden... Dat komt door slachtafval op de weg. Je kan daar moeilijk voorbij. Vermijd dus de U40 en dan nog naar Brussel. Een half uur aanschuiven tussen Tiltwingen en Wilselen... vanaf Haasrode en vanaf Overijse. Een half uur file rijden op de binnenring rond Brussel... van Itter tot Halle. Verderop hetzelfde tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een half uur van Waterloo tot Groenendaal. Dan drie kwartier file golven tussen sint stevens en Dilbeek... door een eerder ongeval. Wat verderop nog traag rijden bij Halle. Naar het centrum van de stad verlies je een half uur... op alle invalswegen... Hou daar rekening mee. Meer dan 1 uur aanschuiven op de E40 naar Gent. Tussen Aalst en Erpenmeren. Door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen, meer dan 1 uur vanaf Herentals Industrie. 20 minuten op de E34 tot in de Randst vanaf Zandhoven. Hetzelfde vanaf Haasdonk. En nog drie kwartier vanaf het parkeerterrein in Brecht. 1 uur file rijden op de Antwerpse ring zelf naar Gent. Tussen Antwerpen Noord en Linkeroever. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom verlies je een kwartier van Antwerpen Noord tot Antwerpen Haven. En door een omgevallen boom op de e 3 richting Nederland, is in Zolder de rechterijstrook versperd en daar sta je een half uur in de file. Willems. kies Willems, leef slim. Goeiemorgen, morgen, jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Kim van Onsen heeft laten weten dat ze zich op dit moment al een beetje aan het vervelen is. Ja, die zit nog altijd aan de pijnstillers. Is op zoek naar een nieuwe keel, want die is ontstoken. Maar wij hebben Frank Lammers, de acteur, bij ons. En die heeft een bijzondere trui. Ja, hoor je zo meteen. Goedemorgen, goeiemorgen telt voor twee. Hey, hey. VRT. Radio 2. Goeiemorgen, morgen. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.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 My mode number five. Ah! <laughs> Jump up and down and move it all around.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 Long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Ah! Ah! Trumpet, ah! the trumpet.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 Hey. Mambo number 5 Lubega Mambo number 5 Hey hey hey Goeiemorgen, morgen morgen je Begint. Het is dinsdag 14 november vandaag, de dag dat je hoort op Radio 2 dat er een stikstofakkoord is. Eindelijk. En de regen, het water, blijft een probleem. Daarom hoor je in West-Vlaanderen vandaag om 4 uur een extra programma over die waterproblemen. Watersnood West-Vlaanderen. En vanmorgen, gezellig bezoek. En dat doen we morgen nog eens opnieuw, want Sjaak Vermijder kom morgen met een nieuwe show, en vooral aan het maken in het buitenland. En ook een man die het aan het maken is in het buitenland, dat is onwaarschijnlijk. Acteur Frank Lammers van de geweldige Netflix en VRT-serie Ferry de Series. Eigenlijk wat je moet weten voor Undercover. En hoor ik net dat hij opeens staat in de Bahamas, Frank. Ja, hoe vind je dat? Ja, fantastisch. Ik denk ja. Dat ik morgen het vliegtuig ga pakken. Dus ze kennen jou daar. Ja. En wat, de, hoe? Hoe gaat zoiets? Nou ja, Netflix, het is overal. Dus het maakt ook niet uit. Ik was voor een reisprogramma in Australië en toen was ik midden in de Outback. In the middle of nowhere. En er kwam een hulp sheriff, want die heb je daar nog. En die keek me aan en zei: You're the drug guy, aren't you? <laughs> ja, dat is heel raar. Ja, bijzonder. Ja, wel leuk natuurlijk. Uh, er was nog iets opgevallen. Wil ruiter uit Zomer. Goedemorgen Wim. Uh, Wil. Goedemorgen. Het is niet meer het zomer, het is uit Limburg. <laughs> wat, je wil. wat je wil, man. En wat is jou ja, opgevallen nou, aan Frank vanmorgen? Ik kan het Frank even uitleggen. Wij, wij komen uit Limburg en we gaan altijd naar Zomeren. En ik heb, het was me opgevallen dat hij eh, Brabant stiekem aan het promoten is. Dat is, niks. Op, is, is niks stiekem aan, jongen. <laughs> Hij heeft een hele mooie trein. Ik kan je nu zien op, uh, <laughs> op de app van Radio 2. <laughs> ja, wat, is er, wat is er mooi aan Brabant, Frank? Ik, ik vraag me vooral af wat Wil in zomer gaat doen. Wil? Ja, mag, mag, mag ik het zeggen? <laughs> ja, gebat, als het niet crimineel is. En Ik hoop dat Frank ooit een keer bij ons langskomt. Mijn vrouw die runt al uh, negen jaar... en uh, chocoladewinkel in zomer... So die rijdt iedere dag, en die is nu net vertrokken. Die rijdt iedere dag bijna drie kwartier vanuit Limburg helemaal naar Zomeren. En dat is kort in de buurt van Frank, waar die woont. Dat, dat klopt, Frank. Ja, zeker. Ja. Ik woon daar niet, maar ik kom daar wel vandaan. Ja, ja. ja. ja. kijk, bij deze, ik ben het uitgenodigd. Dankjewel, Wil. Geniet van de show, man. Yo. Graag gedaan. Hey, wat ik me afvroeg, heb jij, uh, want jouw personage, Ferry, die is losjes gebaseerd op Janus van Wezenbeek, zou. Een soort, uh, ja, soort ook een gangster. Heb je die mensen ontmoet? Nou, dat is heel losjes, hoor, want die show gaat. Eh, tot de show, show. Nee, dat gaat het helemaal niet over Janus. Dus, eh. Maar waarom zeggen ze dat dan? Ja, dat weet ik niet. Dat moet je aan de mensen vragen die dat zeggen. Ze hebben zich ergens op geïnspireerd, natuurlijk. Maar hij weet ja. het wel. Wie weet het? De Janus, die heeft zich ooit voorgesteld in een politiebureau al zei, Hallo, ik ben Ferry Bouwman. Ja, dat is zoek toch hem mooi. En... Ja, maar je hebt hem nooit ontmoet. Nee. nee. Je hebt er ook niks tegen te zeggen, nee, vacant. Nee. Gelukkig, gelukkig heb je wel iets anders te zeggen. Mijn gedacht, mijn gedacht. Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar ja, maar zeg, is dat echt wel uw gedacht? Frank Lammers, wat is jouw gedacht van morgen? Je hebt het even opgeschreven ook. Ja, eh, uh, nou, kijk. Ik kom heel veel in België en ik hou echt van België. Ik vind het een fijn land, ik kom hier graag. Altijd als ik de grens overrijd, denk ik, ja, ik ben er weer. <lacht> en, maar dat gaat dan vooral over de mensen. Zeker niet over het verkeer bijvoorbeeld. Dat is, beetje... dat is echt, echt, echt dramatisch. Doe er iets aan. <lacht> <lacht> en daarbij komt de volgende gedachte, Namelijk, Belgen zijn prachtig, vind ik ook. België is echt puur lelijk. Oh, Leg uit, waarom is dat puur lelijk? Ja, die architectuur van jullie, dat is, dat, dat, is, dat is echt niet om aan te gluren. Kijk, wij bij Nederland hebben wij dan een welstandscommissie. Is ook niet altijd handig, maar mm -hmm. die moet dan eerst goedkeuren wat je bouwt. En hier, jullie doen maar wat. Ja, maar dat maakt het ook wel charmant natuurlijk. Ja, dat weet ik niet of het nou echt charmant <laughs> is. Het, is echt, en dan die, die, die, het ergste vind ik die, die, die soort lintbebouwing langs mm -hmm. van die doorgaan. Doorgaande wegen met allemaal rolluiken. En uh, denk je denkt, hoe kan je hier wonen, joh? Jullie hebben toch ook rolluiken? Hoe is dat? Nee. Ja. Ah, in Nederland nee, is het nee, veel nee, opener, nee, hè? Nee, nee. Hier nee. Daar zijn toch daar zijn ook rollen? Hebben jullie geen ah, rollen? We wel, er zijn mensen die een rolluik hebben, maar okay. hier heeft iedereen een rolluik. En s'avonds gaat het dicht. Waarom is dat? Maar ik vind het zo verwarrend bij jullie als je dan bij jullie in de woonwijken komt: alles is hetzelfde. Maar sinds jij nou de bakken joh. We hadden, over, we hadden het over België en het is gewoon lelijk. Ja, ik kan er niks aan doen, maar het is zo. Wat ja, dan historische steden? Gent, Brugge, Mechelen? Ja, dat is een andere dan, vraag. Ja, gaat je, een andere, gaat je, het gaat over de moderne architectuur. Ja, ja. De, de, de, uh, nou, de moderne. Ik denk dat het ergens, zo zal de jaren 60, 70 is het echt goed misgegaan. Ja. En wat vind je dan? Zijn er dan dingen die je wel mooi vindt aan België? Nou ja, dat duurde uh, allemaal veel te lang, Frank. echt niet oké. <laughs> Spreek hem gerust tegen. Wat vind je zelf van het gedacht van Frank Lammers? België is heerlijk, maar wel spuuglelijk. Die dat u in de app van Radio 2. Goedemorgen. Upside Down, van Diana Ross. Intussen komen wel wat reacties binnen. Op het gedacht van Frank Lammers, Ferry Bouwman in de reekse Ferry de Serie. Herhaal nog even, wat is jouw gedachte vanmorgen? Belgen zijn prachtig, maar België is echt spuuglelijk. Ja, er zijn inderdaad ook wel veel mensen die jou gelijk geven. Astrid van de Ploeg, die woont in Tonger, is zelf Nederlandse. Als Nederlandse al jaren hier wonen, blijf ik me verbazen. Inclusief rolluiken en de koterijen achter de huizen. Heet dat? De koterij. De koterij, ja, dat, ja moet je even gaan Ach, uitleggen. Nee. Dus je dan hebt een, een huis. Met werkmateriaal, en dan een kippenhok erbij. En dan Fietshok. Ja, fiets ook er nog eens tegenaan. Ja, dat soort dingen nog. Tuinhuis. Wild, wild groeien in de tuin. Allemaal zonder vergunning dan, hè? Ja. Het, het mag ook, hè. Je mag tot uh, 40 vierkante meter mag je gewoon lekker bijbouwen. Jij weet dat goed. Ja, ja dat zal ik verhaal, dat gaan we nu niet vertellen allemaal. <lacht> Misschien um, moeten we eens een foto van het huis van Peter. <lacht> <lacht> of niet? Eddie van Oudenoven uit Herzeel helemaal mee eens. Nog eens wegen van onze wegen en fietspaden. Dat vind ik hoe uh, lelijk en slecht. Dat vind ik wel straf. Waarom zijn de, de wegen in Nederland zoveel beter? Omdat jullie investeren in cultuur en wij in uh, infrastructuur. <lacht> Zou het dat zijn? Ja. Uh, nog eentje om, uh, om het mooi af te maken van Jordi Celis uit Aartselaar. België is inderdaad misschien wel lelijk. Gelukkig hebben we wel nog veel mooie mensen. Dat, dat is de stelling. Ja, dat is <lacht> Jordi heeft goed opgelet. Ja. Ken je Bart Appeltans? <laughs> Bart Appeltans ik vind het nu al de mooiste naam die ik vandaag ga horen denk ik en dat van een Nederlander, we ja. gaan hem bellen zo meteen heeft er een mooie uitleg over deze week op Radio 2 Bene, Bene de nieuwe digitale radio Radio 2 Bene, Bene Evergreen 1000 een gloednieuwe lijst met de mooiste liedjes die al heel lang meegaan ze zitten al decennia in ons collectief geheugen worden al generaties lang meegezongen en zijn honderd. 100% futureproof. Radio 2 BNB Evergreen 1000. Deze week, elke weekdag vanaf 12 uur op Radio 2 Bene. Bene. Exclusief op VHB Plus en VRT Max.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 Ontdek de ergonomische slaapsystemen van ErgoSleep tijdens onze slaap-DNA-dagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Oh, yeah. Goedemorgen, morgen. Jouw goeiemorgen telt voor 2. Radio 2. Hey, bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle.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 binnen van Patrick Petit uit Meis, die zei ja, typisch Belgen, die uh, komt een Hollander hier wat alles afbreken en wij glimlachen ermee. Zelf wonen ze in microhuisjes en sleuren ze alles mee op vakantie om kosten te besparen. Bij ons Frank Lammers, acteur uit Nederland, die een heel duidelijke gedacht had, België is puug lelijk. Ja, ik ja. moet toch wel even tussendoor iets anders kwijt Want ik kwam hier naartoe En ik heb net eens een reisprogramma gemaakt in Australië En daar begonnen we iedere dag met het liedje Goedemorgen, Morgen en Van die goede dag. Ja, Kijk. en ik had zo gehoopt dat dit programma dan, dat, dat dan de tune was Maar oh. dat is niet zo ik wil gerust... We zijn het willen gaan vragen aan Hugo Of dat ja. mochten gebruiken ja. Ik wil het voor jou wel even spelen zo meteen Mocht dat mocht niet uh, jawel, hij zei ja. Hij zei ja, ja, ja, maar we hebben het een beetje veranderd. Oh. Bon, even over jouw gedachten nog, want ja. wijken af. België is uh, prachtig. De Belgen zijn prachtig. België is spuuglelijk. Goedemorgen, uh, Bart Appeltans. Hallo, goedemorgen. Ja, Bart, jij kent alles van interieur en exterieur. Je bent bekend van televisie. Ja, wat vind je van de stelling? Ik begrijp uh, van waar het komt, maar ik zou het eerder noemen met die chess. België is divers. Uh, tug, tug lelijk vind ik nu niet echt het woord. Maar ja, we zijn inderdaad wel een beetje wild gegaan hè, de afgelopen decennia op het vlak van huizen bouwen. Hè. Uh, tis, ik begrijp het heel goed wat hij bedoelt. Want je ziet van het moment dat je naar Nederland gaat naar Frankrijk, je ziet dadelijk een heel ander landschap, en dan kom je Vlaanderen in. En dan heb je inderdaad een boerderij met daar nog een naast, naast een jaren 70 woning. Het is helemaal mis beginnen gaan in de jaren 80 toen we nog Spaanse haciendas zijn beginnen te bouwen. Het is echt zo... Een, een meldpot van allerlei stijlen hier in Vlaanderen. Mm. En daar heeft hij helemaal gelijk. Want er staan wel mooie pareltjes tussen ook, vind ik. Dus, hoe uh, hoe ja. komt het dan, Bart, dat het bij ons allemaal zo losgeslagen is en Nederland dan niet? Ja, in Vlaanderen vooral is al jaren uh, toch wel, uh, ja, is men het gewoon geweest, heel lang, om zijn eigen stukje grond te kopen, heel vaak een open bebouwing, naar een architect te gaan en eigenlijk zijn een eigen stijl daar te zetten door die architect wat hij bouwt En de regelgeving in Vlaanderen laat dat ook toe, hè. de regelgeving is heel streng om het vlak van waar moet ik dat gebouw zetten op die grond, hoe groot mag dat zijn en welke bestemming heeft dat. Maar de stijl, de keuze van, van materialen van die gevel, dat is eigenlijk dat heeft weinig restricties hier in Vlaanderen, in Wallonië bijvoorbeeld, is dat al veel strenger. Het je dat ook al meteen, dat de huizen daar veel meer op elkaar lijken, maar in dat is Vlaanderen prachtig, shallow, is, is, dat, is dat nooit dan. geweest. <laughs> dat is we, iets anders, dat is nog iets anders. Welk huis heb jij, Frank Lammers? Ik heb een vrij... Nee, nee, maar jij, jij niet Lammers. Bart, ik vraag dan Frank. Ah. Ja. Wat voor huis ik heb? Ja. Ik heb een, een huis uit 1906, dat is prachtig. Ja. Een oud-heerhuis. Ah, kijk toch, het ja. heel vol. Ja. Ja, want iedereen denkt van, in Nederland, al die huizen zijn gewoon hetzelfde, maar klopt ook niet helemaal natuurlijk. Nee, nee ik woon in Amsterdam, dus daar, daar staan ook geen, dat is bruggenachtig. Ah ja, maar 19, dat is, is dat zo Ja, er zit heel veel water in de muren en verzakt en dat soort dingen. Geen problemen meer? <lacht> nee, mijn huis staat gewoon nog recht. Tenminste, toen ik het gisteren achterliet. Uh, wel. <lacht> Gelukkig wel. Bart Appeltans, dankjewel voor de uitleg en een heel fijne ochtend, man. Yes, bye bye. Bo, je hebt het gevraagd, dat krijgen ze hier speciaal voor jou, Frank Lammers. Ja. Ja. Ik stel voor dat het ja. dansje. Oh. Ja, dat er nee, bij ik hoort. ga het filmen voor mijn vrienden waar ik bij ja. was. Je kan het ook live zien op de app van Radio 2, live op 14. <laughs> een dans Frank Lammers. Kom aan. Goeiemorgen, morgen, goeiedag. Goedemorgen, goeiemorgen.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 We vinden ook het minste deel sensationeel. Mm, goeiemorgen, morgen, goeiedag. Goeiemorgen, goeiemorgen. Blij dat ik je weer We mag. Goeiemorgen, goeiemorgen, goed.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 we vinden ook het minste deel. Sensatie. Ah, oh, ah man, ja, man. Wat ben je een, toch gewoon? Uh, wat zo wat moet je opstaan. Topzanger ben je toch? Ja. Ik kan ook zingen. Hè? Iemand uh, heeft jou blijkbaar bezig gezien. Ja. In 2011. Uh, ja. In The Passion Musical. Oei jongens, dat is ja. een dieptepunt. verleden achtervolgt ja telkens weer. Ja vervolgd. nee, dat was niet best. Eh. Oh, wel. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Het is twee over half negen intussen. Eerst Charlotte. Goedemorgen. In West-Vlaanderen kan het vandaag weer hard regenen. Vooral rond Diksmuiden staat het water nog erg hoog. De brandweer probeert er zoveel mogelijk water weg te pompen. En de Vlaamse regering heeft een nieuw stikstofakkoord omdat er te veel stikstof uitgestoot wordt, wat slecht is voor de natuur en onze gezondheid. Landbouwbedrijven die eerder moesten sluiten, krijgen nu toch nog een nieuwe kans om te blijven bestaan, maar ze moeten hun uitstoot wel sterk verminderen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. We gaan door op dat stikstofakkoord, want een kippenboer uit Oud-Turnhout, die op de rode lijst staat, is twijfelachtig over dat nieuwe akkoord. Normaal moet zijn kippen- en runderbedrijf in 2030 sluiten, maar dankzij dit akkoord is er een kans dat hij mag blijven voortdoen. Maar boer Bart Baies twijfelt, omdat volgens hem de Vlaamse regering stikstof nog altijd op een foute manier blijft dat vind ik natuurlijk allemaal positief, maar ik moet de uitwerking nog zien, want we moeten opnieuw bewijzen dat we onder de 50% uitstoot komen. We moeten dat bewijzen met een rekentool waar 70% fouten maar op zit. Waarom dat ze dan om die, om die getallen vasthouden en niet die een tool opnieuw weer uitvinden, dat vind ik dan heel gek, want daar wordt nergens iets over gezegd. Zelfs wat ze hier zouden meten, daar komt het gewoon niet, niet van ons. Het is bewezen dat na de 300 meter...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 Het is vandaag Wereld en elf ziekenhuizen stellen filmpjes voor om kinderen met diabetes type 1 te leren hoe ze die ziekte onder controle kunnen houden. Filmpjes zijn kort, makkelijk verstaanbaar en ook in zes talen gemaakt. Het ZNA Koningin Paula Kinderziekenhuis in Antwerpen heeft heel actief meegewerkt aan dat project. Elk jaar vangen zij zo'n 200 nieuwe diabetespatiëntjes op en dat aantal stijgt elk jaar. Verpleegkundige Ans Truif is heel blij met die filmpjes. Nu ging het vooral vaak om uitleg dat we ...en is een fotootje dat we lieten zien en zo... ...maar we konden eigenlijk niet echt veel van beelden laten zien. En het voordeel van de filmpjes is dat ze thuis eigenlijk het ook nog eens terug kunnen nakijken... ...van, ah ja, mijn suiker is te hoog, wat moest ik nu weer doen... ...wat moest ik extra controleren... ...en dat is makkelijker dan dat het eigenlijk gewoon allemaal in een boekje staat opgeschreven. Ook het USA in Edegem en het az Turnout hebben aan de diabetesfilmpjes meegewerkt. Mechelen krijgt zes nieuwe elektrische bussen. De lijn zal ze vanaf eind volgend jaar inzetten in het centrum van de Deilestad. De bussen kunnen zo'n 40 mensen vervoeren, zijn dus ook iets korter dan normale bussen, waardoor ze gemakkelijker door de stad kunnen rijden. De stelplaats van de lijn in Mechelen krijgt daarom ook extra laadpalen om de nieuwe bussen s'nachts te kunnen opladen. Een voetbalclub Antwerp gaat herbruikbare drinkbekers gebruiken in het bosuilstadion. In die bekers zit een chip die gelinkt wordt aan de bankrekening van wie de beker betaalt. En na gebruik kan je de beker of bekers die je gekocht hebt in een inzamelpunt, een soort van buis dus gooien. En automatisch krijg je je waarborg teruggestort op je bankrekening. De club hoopt voor minder afval op en rond de bosuil te zorgen. We krijgen opnieuw heel wisselvallig weer vandaag met buien. En vooral na de, na de middag liever kunnen die feller worden met donder en windstoten. We halen een zachte 13 graden. Vanaf morgen tot vrijdag wordt het geleidelijk aan droger. Wel een paar graden frisser met temperaturen rond 10 graden. En wil je alles rustig nalezen of bekijken uit dit nieuws? Dat kan uit je buurt ook in de app van 14 Nieuws. Eén lichtpuntje deze ochtend. En net heeft Frank Lammers prachtig meegedanst en gezongen met Goeiemorgenmorgen. Maar ho, ik zie het flikkeren. Bijna 400 kilometer file alweer. Vertel eens, Mona. Ja, lange files op de E40. Van Brussel naar Gent verlies je bijna twee uur tussen Aalst en Erpenmeren. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. In de omgekeerde richting naar Brussel sta je helemaal stil tussen Aflichem en groot Want daar ligt veel slachtafval op de weg. De weg is daar volledig afgesloten. Neem de afrit ter nat om via de Nienhofse Steenweg de Ring in Tilbeek weer op te rijden. Of van Gent naar Brussel rijd je beter om via sint de N16 tot, tot de A12 op. Maar houden beide omleidingsroutes zeker rekening met meer dan drie kwartier viele. Dan. Nog file rijden naar Brussel. Tot een half uur op de E19, nog tussen Edegem en mechelen noord De weg is daar vrijgemaakt. Een half uur tussen Tiltwingen en Holsbeek en een kwartier vanaf Bertem en Overijse. Een half uur file rijden op de binnenring rond Brussel, van Iteren tot Halle. Verderop hetzelfde tussen groot en Vilvoorde. Drie kwartier rijden op de buitenring van Waterloo tot Sint-Stevens Woluwe liever. Verderop 20 minuten file golven tussen Stroombeek en Woutersbrakel. Naar het centrum van de stad verlies je toch ook tot een half uur op alle invals. Naar Antwerpen nog één uur bij vanaf Herentals West, een half uur tot in Randst vanaf Zandhoven, 20 minuten vanaf Boom en vanaf Haasdonk en 40 minuten vanaf het parkeerterrein Brecht. Meer dan een half uur filerijden op de Antwerpse ring naar Gent tussen Antwerpen Noord en Linkerover. Een ongeval op de E403 van Brugge naar Kortrijk in Roeselaren beveren De linkerrijstrook is daar versperd en verliest meer dan een half uur vanaf Torhout. Dan nog drie kwartieren van op de a 19 vanaf het knooppunt Moorshelen tot op de R8 rond Kort... In Marken door een ongeval. En op de E314 naar Nederland is in zolder de rechterrijstrook weer open. Daar verlies je nog 10 minuten. Op dinsdag hebben we ook onze wedervrouw Jacot ...die ons meeneemt in de wonderwereld van de wetenschap. Mm -hmm. Voor negen uur gaan we ons helemaal gek maken. Um, Mag ik tussendoor het... één, één uh, advies geven? Zeker dat. Uh. Misschien moeten jullie gewoon de wegen opnoemen waar geen file staat. Ja. <lacht> die is dramatisch. Moet je nog straks met de auto naar huis? Ja, maar ik wacht nog even. Ja, ik denk het wel, ja. Maar uh, Jacot, ja. wat, uh, wat wil je ons vertellen zo meteen? Wel, uh, de, de winter is op komst. We voelen dat al een beetje. Het wordt een beetje koud. Mensen vinden dat misschien niet zo tof. Dus ik ga het leuk maken...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 Zo staan deze week onze CO2-neutrale bananen in promo. Gaan met die banaan. En betaal je maar 99 cent per kilo. Dat maakt me helemaal bananen. Vind alle deals in je Delize. Mee met het leven. Voorwaarden in de winkel. Stressless combineert Noors Design en innovatie om heel comfortabele foutuilsbanken en stoelen te creëren. Nu biedt Stressless uw 20% korting op een selectie fauteuils. Arrival from Sweden, the music of ABBA.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 Ja, morgen, morgen. Peter van der Veren Of mine. Het is kwart voor negen. Ja, je krijgt altijd gemengde reacties als je een Nederlandse acteur uitnodigt natuurlijk. Frank Lammers, die Ferry Bouwman speelt in Ferry de serie. Nobel Henkes, heerlijke vent is die Frank. Martin Balen, die komt uit Harelbeke. Graag onder titelen als Frank praten. Ik versta er niks van. Maar ik denk dat, dat is onze manier om te zeggen, van, goed bezig, Frank. Ik denk dat dat meer over Arelbeke zegt dan over mij. <laughs> nu is die aan het vloeken, dat besef je. Maar ja. bo, De Ecstasy-koning Ferry Bouwman. Ga die Ferry de serie zien. Het is zo goed. Um, als je zegt, ik haat Netflix, ook geen zorg. jaar zit dat gewoon op VRT1 en VRT Max. Is dat dan het absolute einde van Ferry Bouwman? Of komt er nog iets, Frank? Dat weet je nooit. Ja, dus? Nee, dat weet je nooit. Oh ik je het graag willen? Ik uh, kom met heel veel plezier naar België. Ik ben heel dol op de, de crew hier. Die zijn hartstikke goed en heel lief. Wat ik zeg, Belgen zijn prachtig. Ja, uh, dus ik zeg nooit, nooit. Zie zo, dat komt er nog wel van. Uh. Dus maak je ook een reisprogramma. Ja. Uh, waarover gaat dat precies als voor Discovery? Ja, misschien begint het op te vallen, maar ik wil heel, gewoon heel graag Tom Waas zijn. <lacht> <lacht> en dan wel met kaasfondue. <lacht> <lacht> eh, wel, moet nu wel lukken. Uh. Hij is wakker. Goedemorgen, Tom Waas. Ik was al langwekker, maar mijn telefoon stond op stil. Ja, want uh, Frank die had nog een probleem. Je hebt nog een rekening staan bij hem. Je hebt al, ja. Ja, ik denk, 16 jaar beloofd om kaas van u te maken voor hem. Ja, jongens, vecht niet het niet meer uit. absoluut waar. Dat ik echt iets kan doen. Hé, hey, Frank, hels, maar. Ja, goed, jongen. Ja, ik blijf okay. het gewoon op radio en televisie roepen totdat je het hebt ingelost. <laughs> We gaan dat gewoon nu doen. Nu? Uh. Ja, maar is er een? Is er nee, ik, al een datum, Tom Waas? Ja, ik heb, eigenlijk heb ik bijna heel december. Dus ik zie vlak voor de feestdagen een goede kaas van u. En vast een ja, beetje in, in eten. Ja, kaas van u. Waarom maak jij de beste kaas van u, Tombaas? Ja, dat weet ik niet. Ik ben er ooit mee begonnen en dan in Zwitserland er ik wel liegen voor maken. En iedereen bij, bij mij komt zich goed dat best lekker. Alleen. Dus ik heb dat ooit aan Frank beloofd. En het is aan het iedereen rijden. is al geweest, behalve ik. Ik is echt ja, waar, en, Het is zelfs zo erg. In België noemen we hem uh, Tom Kaas, omdat hij zo lekker uh, kaas van u maakt. Iedereen. Dat is mooi. Tom Waas van die. <laughs> Tom Waas, dat betekent dus in december is er een afspraak met Frank Lammers. Schitterend. En uh, voor de kaas van die. Ik bel jou 100% zeker. Straks als je uit de studio stapt, we maken in een afspraak. En kaas van die Nee, Frank gaat die ik niet doen in de Ik weten. denk Jawel, het wel. Jawel, ja, nee, nee, als, ja, je het, als, als hij het al zo zegt, heeft, dan, dan gaat hij het wel doen. Het ja, lijkt ja, een fijn ja. reality-programma te worden. Uh, ik hoop dat er camera's bij zijn. Thomas, dankjewel om even wakker te blijven. En uh, Slaap lekker. Tot snel, man. Oké, okay, dikke dat kus, Tom. Peter. en dikke kus, Frank. Jojo, da da. Zeg Frank Lammers. Uh, mm -hmm. Ja, Ferry de Serie is uit op Netflix. Maar we ja. hebben nog iets. Want zo ja, meteen stap je hier buiten. En zorgen wij ervoor dat je met een glimlach naar huis gaat. Mag je koptelefoon even afdoen? Ja. Ja, zit de microfoon ook maar uh, gewoon in het, in het putje. Ja. Lieve luisteraar, als je wil weten wat er gebeurt, ja, dan moet je straks even kijken op onze Instagram-pagina. Van Ed Goeiemorgenmorgen. Ja, het is... Uh, ja, kom maar. Ik deze kant. Die is ook aan het filmen, dus filmen. Kunnen we dat ook keren doen natuurlijk. Ja. En dit is Ruslanen ook een soort kaas van Uitwerf ik. Het is hier goed begonnen met de regenen. Veel moed. En natuurlijk, bang afwachten voor de mensen in en rond Dixmuiden. Ja, vanaf 4 uur kun je hier bij ons en in West-Vlaanderen luisteren naar Watersnood West-Vlaanderen de soort. hey, Jacob! Inderdaad, we hebben onze weervrouw hier ook bij, niet alleen over het weer, maar ook, ja, op dinsdag leer je ook iets bij uit de wondere wereld van de wetenschap. Je vertelde ons daarnet, het is gezond om kou te lijden. Wat is jouw verhaal vanmorgen? Ja, ja, ik denk dat veel mensen daar wel zo een vermoeden van hebben, van is goed in de kou zitten, maar de wetenschap, die is het daar nu ook over eens. Er is een onderzoek geweest waarbij ze proefpersonen 30 tot 90 seconden in koud water hebben gestoken, dus een koude douche, en koud mag je echt wel Nemen, 12 nemen. graden. Echt heel fris. Oh. En wat bleek? Die um, groep proefpersonen had minder uh, ziektedagen dan een groep die het niet had gedaan. Leg uit. Ja, de verklaring is een beetje moeilijk om te vinden. We weten dat het zo is, maar waarom? Dat is dan wat moeilijk. Is het omdat je psychologisch een soort van verkwikkend ochtendmoment hebt? Of omdat er hormonen vrijkomen? Of wat ook kan, is dat het te maken heeft met bruin vet. Bruin vet? Ja, we hebben blijkbaar wit en bruin vet. Wit vet okay. is gewoon het vet zoals we het kennen. Hè? Ja. Het is hetgeen waar je een beetje dikker van wordt. Bruinvet is een combinatie van gewoon vet en uh, mitochondriën. Ken je misschien nog uit de lesbiologie? Het zijn zo kleine energie uh, in onze cel en die uh, gaan dus energie verbranden. Dat, dat zit... is eigenlijk goed vet. Ja, dat is, uh, dat is goed vet en dat zit meestal rond onze schouderbladen, rond onze nek, rond de nieren ook. En van, zodra dat je het koud krijgt, is dat eigenlijk het kacheltje in, onze, in ons lijf dat ervoor gaat zorgen dat we beginnen rillen, dat we calorieën gaan verbranden en en dat die kou dus een goed resultaat heeft. Ja. Oké. Okay. Ik stelde net ook een foto van Wim Hof ja. in Nederland, die voortdurend in ijsbaden. Mensen ja. kennen die wel. Mm -hmm. ja, het is zijn schuld dat tegenwoordig iedereen in zo'n ijsbad. baden. Ja. <laughs> het is zo. Het is zo. Heeft er ook een hele Wim Hof methode rond. Nu, heel die Wim Hof methode hoef je je niet aan te wagen. Hij komt ook een beetje in op opspraak de laatste tijd, omdat het toch allemaal niet zo onschuldig is blijkbaar, als je die ademhalingsoefeningen in de buurt van water gaat doen. Kans op verdrinking en zo. Dus laat het ons niet zover. Nou, het is wel zo dat wij tegenwoordig minder bruin vet hebben. Hoe komt dat? Ja, ja, dat klopt wel, omdat we natuurlijk verwend zijn. Ja, er, is, er is verwarming, we hebben warme kleren. Dus de laatste tijd ja, zie je dat dat bruin vet, zoals op de figuur achter jou, de linkse situatie is wat nu vaker voorkomt dan de rechtse, waar je allemaal die zwarte vlekjes ziet. Dat Ai. is allemaal bruin vet. Dus we zouden eigenlijk ook gewoon voor onze eigen gezondheid wat vaker kou moeten leiden en niet moeten toegeven aan al die uh, verwennerijen. Maar, ja, maar, en maar isoleren <lacht> en die, die huizen warmer maken. Dus toch nog even check tot slot. Ja. ja. Je hoeft je dus niet aan zo'n Wim Hof ijsbad te wagen. Een goede tip die ik heb is, uh, als je je douche aanzet, komt daar vaak eerst nog koud water uit. Ga er meteen onder staan. Tchie. En als het dan warm wordt, dan weet je oké, okay, ik heb mijn koude douche voor vandaag gehad en nu lekker warm afdouchen. Ik heb dat de hele tijd gedaan, ja? maar ik, ja, ik doe het intussen niet meer. Dat is ook kouds, morgens, man. Het is ook koud, morgen man. Het is doorbijten, maar het is goed voor je lichaam. En Kom het is goed aan. voor het bruinvet. Weer iets bijgeleerd. Dankjewel, Jacob. Alsjeblieft. Ik was donkerbruin, dus ik was donkerblauw Ik had druiven gekocht, er zat een vlek op mijn mouw Maar jij was niet bereikbaar voor commentaar Irene, niemand heeft ooit zo mooi Nee, tegen mij gezegd Irene, Irene Niemand heeft ooit zo mooi Nee, tegen mij gezegd als het tulpen stond ik voor je deur Je zei liegen is lelijk, maar het geeft je wel kleur En ik had weer eens veel te hard geprobeerd Met mijn glimlach uit de supermarkt Mijn kartonnen excuses, mijn kunsthart. Alsjeblieft zeg, mag het iets minder zijn? Irene, niemand heeft ooit zo mooi Nee, tegen mij gezegd Aan mij. En als je weggaat, denk dan heel even aan mij. Vanuit de diepte bekeken leek je mooier dan ooit. De wind was gaan liggen. De ijskast toet ooit, maar jij was niet bereikbaar voor commentaar. Irene, niemand heeft ooit zo mooi nee tegen mij gezegd. Zegt. Irene. Van de mens, Irene. Goedemorgen, 4 voor 9. Ja, Raymond, die ook nog laat weten van ja, de mensen van de civiele bescherming daar in West-Vlaanderen. Die mogen ook wel eens in de schijnwerpers. Zal sowieso gebeuren, Raymond. Vanaf 4 uur hoor je hier een ander programma. Hoor je Watersnoten West-Vlaanderen met updates en verhalen van het veld. En dan een andere vraag. Hoe installeer je die app van je bank? En hoe bankier je veilig online? Dat vertelt Kim de Bree vanaf 9 uur. Die is op Radio 2 DigiTour om je helemaal mee te sleuren in die gekke digitale wereld. Je kan haar horen, je kan haar ook gewoon zien. Live op de app van Radio 2 vanuit Roeselaren en op VRT1. Veel plezier ermee. Weet jij al wat je op 24 januari gaat doen? 24 januari. Ah ja, ik ga naar de mias. Ik ga naar de mias, ja tuurlijk. Ik ga naar de mias. Dan ga ik naar de mias. Ik ga naar de mias. Jij ook al. Ik ga sowieso naar de mias. VRT en Proximus ah. presenteren... Ja. Mias 2023, nice. de grootste muziek-awardshow van het land. Op woensdag 24 januari, live in het Sportpaleis in Antwerpen. Maar wat, moesten we er niet naar een familiefiesten? Wil jij er ook bij zijn? Dan gaan we daar vieren, hè? Bestel nieuwe tickets op mias.be. Radio 2, elke dag telt voor twee. Radio 2. Een dagje uit met het hele gezin. Meubelen kiezen voor een nieuw begin. Jonk heren heeft alles voor je interieur. Meubelen, Jonk Heren. Meubelen, jong Heren. Je bent er helemaal thuis. Red Star Line. De nieuwe spektakelmusical van Studio 100. Miljoenen mensen laten alles achter. Ik kom zo snel mogelijk aan.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 Wegen succes nu extra shows. Alle info op radio2.be Disney on Ice komt terug. We leven in februari voor de eerste keer de magie van Encanto op het ijs van de Lotto Arena. Zing en dans mee met de Disney prinsessen en de Toy Story bende. 400 jaar Disney met Fayana, Frozen, Finding Dory en al jouw favoriete personages. Disney on Ice, van 21 tot 25 februari in de Lotto Arena. Tickets op disneyonice.be Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2. Deze herfst wandelen in een magisch uitgelegd rivierenhof in Antwerpen. Laat je betoveren door de vijfde editie van dit volledig vernieuwde totaalspektakel. De Grote Schijn. Een absolute aanrader voor het hele gezin. Tickets via de Grote Schijn.be. Samen met ATV, Gazet van Antwerpen, Radio 2 en VRT1. Hé, hey, pst. Wordt het niet stil aan tijd voor een nieuwe wagen? Een vinnige stadswagen?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 is in Roeselaren te doen vandaag en het draait om de centjes, hoe je online veilig je bankzaken kan regelen. Dat zoeken we uit na 9 uur. Elke dag